Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een aflevering van uh, Vrijheid Radio. Leuk op de luistert. Uh, we zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Joshi en Lucas. En als het goed is, komt zo meteen Rick er ook nog bij. Uh, als het goed is, zouden we ook nog manniks hebben, maar die, die kan ik niet bereiken. Om een van de reden is die er niet. Uh, mijn naam is in ieder geval Johan en hartstikke uh, idee. Laten we beginnen. Uh, ja, laten we gewoon eerst beginnen met het vaste blokje goud, zilver, bitcoin en de staatsschuldmeter. Um, ook oh, bitcoin heb ik er zo bij, dan kun jij even die andere erbij zoeken. Ja, die heb ik al hoor. Het was een spannende week, nou nee, niet zo hè. laagste uh, prijs 37.500 en we staan momenteel op, oh sorry, ik moet ook nog zeggen, hoogste prijs 42.500 ongeveer en momenteel staan we op 40.200 dollar per bitcoin. Oké. Okay. Ja, we schoten weer even onder de 40. Hè. En we hebben de hele week onder de 40 staan en vanochtend schoot hij weer boven de 40 of gisteren of zoiets. En Dus mm. hebben we weer even een paar dagen onder de 40.000 en nu zijn we er weer doorheen. En het is dus elke keer wel met een leuk volume. Met een paar duizend bitcoins worden er dan gekocht onder de 40.000 en dan stoot hij er weer door. Hier de olie. Olie staat op 96,10 dollar. Uh, dan gaan we nog even naar het goud toe. Die is net weer onder de 2000 gedoken. Die staat nu op uh, 19.014,40 uh, uh, uh, dollar per trooy ja, Ik had ook nog uh, wat wel interessant. De US dollar index. En die staat nu op een hele belangrijke grens. Uh, die staat uh, net onder de, 100 of de onder de 100 punten. En die 100 dat is heel belangrijk. Dat is een soort... Uh, Plafond, eigenlijk, waar hij tegen uh, af kan ketsen. En dan kan hij, als hij daar niet doorheen breekt, dan gaat hij omlaag, zeg maar. En dat heeft hij nu, nu ook net gedaan. Net de afgelopen uur is hij daar tegen aangebost en keihard naar beneden gedoken. Uh, meestal is dat heel erg uh, goed voor assets, zoals Bitcoin en de, de aandelenbeurs en zo. Daar staat dat heel uh, bullish voor, zeg maar, als die uh, omlaag gaat. Dus uh, daarom had hij ook even erbij gehaald. Ik, ik zal even kijken naar de Nasdaq. Ik even over de de SP haal ik even erbij. De SP. Die is nou net. Hij moet nog even laden. Die is. Ja, die gaat nu dus ook omhoog. zie ja. Dus net toen die um, DXY tegen de. de tegen zag je een, een dip in de SP. En nu gaat die weer keihard omhoog. Dus ja. Ja, ja. ja goed. Leuk om even erbij te melden, toch? Het zijn volatiele, tijden. volatiele ja, tijden, Ja, zeker weten. Uh, we ik heb ook nog de marijuana index Die zal ik nu dus wel op 250 staan. Uh, nee, die zit op 25. <laughs> ja, joh. Die is oh, iets omhoog je... gegaan, ja. Dat is niet echt mooi. Hein? Nee. Nee, vorige week hadden we er al naar gekeken, hadden voor, weer voor het eerst gedaan een je... lange tijd. Maar... Je stoont, hij is helemaal naar beneden, je stoomd. Ja, relax. Ja, Tjew man. Jij wordt getreden. Ga verder. Nou, voordat we zo meteen nieuws gaan doen en ook de, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen ook even uh, naar kijken. Uh, kan jij misschien even vertellen, uh, uh, Rick, want jij, uh, jij bent echt van mensen die jou niet kennen. Jij, jij bent natuurlijk van, uh, van de LP, maar uh, <laughs> ja, doe even, kort even uh, vertellen wie je bent, wat je doet en uh, hoe, hoe het met de LP gaat. Oh, nou ja, ik, voor wat betreft vrijheid radio, daar heb ik in het verleden vrij regelmatig aan meegedaan. En af en toe dan uh, vlieg ik er weer eens in als het een interessant onderwerp is waar ik wat over te vertellen heb. Uh, bij de LP ben ik nu officieel secretaris van landelijk bestuur. Mm -hmm. Nou ja, en ik heb samen met jou natuurlijk in 2014, 2015 hebben we de L zijn bezig geweest voor de LP Utrecht. Ze zijn we zelf politiek actief geweest... Uh, ja, ik ben gewoon ook een politiek dier ik vind het altijd ontzettend interessant om, uh, om debatten te volgen op, uh, op NPO politiek en dat soort dingen weet je wel, waar, de, waar de meeste mensen gewoon niet voor te vinden zijn uh, in het dagelijks leven ben ik uh, handicap, de gehandicaptenzorg en ik heb een eigen bedrijfje nu daarnaast, uh, antropologica adviesbureau oké okay. ja. ja goed is uh, iedereen nu te zien en, uh, dus kijken. en ook te horen ja Um, ja goed, ja, we hebben natuurlijk um, ook weer de vaste, uh, weet het, ik, ik ga natuurlijk ook weer de EFL's weggeven. Oh, ik je. kan nou even niks zichtbaars laten zien van de EFL-regen, want... Uh, ik begreep uh, wel dat die, uh, dat die gewoon keihard gestegen is de afgelopen jaren. Wat bedoel je de EFL? Ja. Ja, het gaat omhoog en omlaag hè? Nou, ik zag Josje er iets over posten dat hij zeg maar redelijk in het begin was ingestapt dat je een aardige winst op had kunnen draaien. Ja, sowieso is altijd hè. Ja, dat weet ik, maar dus ook op de EFL. Oké, okay, ja, ja, ja. Ja. Um, Kijk, hey, laten we maar naar de... Kijk hoor. Als vaste blikjes gaan, dan doen we het even zonder uh, allerlei dingetjes. Nou, sowieso geef ik dus EFLs weg. Um, nou, daarvoor moet je even... Uh, um, uh, ja, het is weer net als vorige week. betekent van Manders, als je mee wil doen. In de chat, dan moet je wel op Twitch zitten natuurlijk. En dan geef ik weer 10 uh, uh, EFL's weg. Uh, laten we gewoon even naar de berichten gaan. Hmm. Opgerookt, zegt uh, Flying Hank. Oké. Okay. We <lacht> uh. um. kijken, alweer van, Ja, sorry gast, ik heb het uh, vergeten. Te... <lacht> ik had er even weer niet aan gedacht om dat te, te aan te passen. Ja. Uh, Oké, okay. jij hebt ook de berichten bij hè, uh, Rick? Ik heb nog geen berichten gezien, maar uh, ik oh, kan. Oké, dan moet je we... hebt naar forum.vrijderadio.com gaan ja, en dan. De uh, inlog nog van. Ja. De bovenste gewoon pakken. Dus uh, ja. Uh, ja. Dit is wel leuk, want dan net over de olie. En uh, dat blijkt hier ook. Dat, um, dit is misschien wel het einde van de, van, van, van de oil-backed dollar. Saudi-Arabië gaat namelijk uh, olie aan China verkopen. Of tenminste, die is van, van plan om mogelijk. Uh, in yuan af te rekenen als, die, als ze olie aan China verkopen? Ja, ik hoorde daar de Amerikanen al over lachen. Dat is natuurlijk ook op, op een paar van die libertarische Amerikaanse groepen. Uh -huh. En die hadden echt zoiets van uh -huh. dat. Het is het einde van de oliedollar. Weet je. Uh -huh. Dat is natuurlijk jarenlang geweest dat, uh, dat allerlei landen, maakt niet uit waar, hun olie in, uh, in dollars afrekenen. Uh -huh. En dit is eigenlijk gewoon volstrekt logisch als je dat met ieder ander product doet, toch gewoon in je eigen valuta. Dat wordt toch wel omgerekend. Ja, nou, in zoverre dat niet iedere valuta evenveel liquiditeit kan leveren. En dat niet die, alle valuta's over de hele wereld net zo geaccepteerd zijn als die dollar. Maar je hebt, verder heb je gewoon gelijk. Het punt is natuurlijk, die hele dollar-economie, <lacht> die wordt gelift, die, die wordt gedragen door die, uh, door die olie die erin gehandeld wordt. En we hebben gezien dat toen Gaddafi sprak over een gouden dinar, hij, mm -hmm. zou, hij zou een gouden dienaar gaan maken en zijn olie voor gouden dienaars gaan verkopen. Toen uh, mocht hij ineens geen handje schudden meer met Sarkozy. Mm -hmm. En toen uh, Saddam Hussein zijn olie voor euro's wilde verkopen. Toen duurde het ook niet heel lang voordat die massa vernietiging zwapens had. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt. Want China is natuurlijk wel weer een maatje groter dan uh, Gaddafi. Uh, maar als de, de oliehandel van Soliraat, als ze dat op een gegeven moment met één land gaan doen... Ja, dan kan het volgende land er ook wel bij, toch? Ja, ja maar wat ik wel inter vind interessant vind dat je dat zegt over China. Want uh, China heeft bijvoorbeeld ook enorme schulden uitstaan bij de Verenigde Staten. En toch eisen ze die niet allemaal op. Dus China zit wel als een soort van, uh, uh, ja, hoe noem je dat nou? Tactisch-economische denker in dat hele spel. Ja, gaan die niet hebben dan, uh, China, die gaan die heeft... niet ineens de hele wereldeconomie verstoren ofzo. Die Chinezen, die hebben de afgelopen 40 jaar. 50 jaar hebben ze alles geleverd, alles gemaakt dat wij wilden kopen, hmm. dus die zitten nu op een enorme berg aan dollars. Dat zijn de grootste houder van die dollar en, en, en natuurlijk uh, uh, obligaties, staatsobligaties. Nou zijn ze een jaar of tien geleden zijn ze gestopt met het automatisch herinvesteren van staatsobligaties, want daarvoor draaide dat gewoon rond en dan was de schuld afgelost en dan kreeg je weer nieuwe schuld voor terug. En daar zijn ze nu dus mee gestopt. En daar bouwen ze de, in ieder geval die positie staatsobligaties pauze af. Maar er ligt daar een ontzettende grote berg dollars. En ja, die kunnen ze dus ook gebruiken om uh, af en toe een beetje ja, wat man te manipuleren hier en daar, weet je wel. En zeggen, als als Amerika iets niet zou willen doen, dan zeggen ze: nou ja, dan zetten we even die DXY uh, grafiek van Johan. die laten we even uitschieten. <laughs> en dan heb je en dan ja, dat is. Die verhaaltjes die je vervolgens kan maken. Dan zeggen ze, hij is uitgeschoten, want Biden snuift aan uh, mm -hmm. het haar van kinderen. Nou, en dan heeft heel de hele wereld heeft het daarover. Dus je kan op die <lacht> manier kun je heel veel verhaaltjes spinnen, als je zo'n blip kan veroorzaken. Dus er zit best wel ja. een kracht nog achter. Nou, ja, hebben daar een aparte beetje, beetje hieraan gelinkt gelinkt. Dat, dat uh, Rusland nu zijn schuld niet mag afbetalen, die ook in dollars is. Hè. Volgens mij ging het ook om obligaties. Ze hebben toch bijna geen schoon meer? Nou, dit is volgens mij een paar honderd uh, miljoen of zo. Oké. Okay. Ze zijn al die, de, een, een jaar of tien geleden hebben China, Rusland, India, Zuid-Afrika en Brazilië hebben, zijn de BRICS-landen hebben als BRICS een alternatief op SWIFT ingevoerd. En vanaf toen zijn al die mensen, al die landen, sorry mensen, al die landen zijn hun dollarposities niet meer aan het vergroten. Zo kan ik het beste zeggen. Mhm. Mm maar goed, dat is nu dus geblokkeerd omdat uh, Rusland niet meer deel kan nemen aan het internationaal betalingsverkeer. althans niet aan de landen wie ze zouden moeten afbetalen. Met een maand worden, ze worden dan in gebreken gesteld, dan moeten ze met een maand betaald hebben. Dus dat, dat zet ook nog wel weer een soort van tijdslimiet op hoe lang die oorlog kan duren. Ja nee, want anders dan nemen ze het in beslag. En dan zeggen ze, ja, u heeft niet betaald, dus nou is het voor ons. Ja precies. Maar wat nemen ze dan in beslag? Ja, dat maakt niet uit. En dan moeten ze dus Rusland in om iets in beslag te nemen. Of gewoon iets, iets anders daarbuiten ofzo. Nou, maar misschien hebben die Russen buiten, buiten Rusland. Er zitten ook bedrijven met bezit. Zo te zeggen. Ik denk dat er best wel uh, Russische bedrijven in de VS zitten. Die, ja goed, het, het, het ligt er natuurlijk helemaal aan wie die schuld moet aflossen. als het inderdaad allemaal, uh, allemaal investeringen in Rusland zijn, dan zal het moeilijk, moeilijk te halen zijn. Maar, uh, ja, wat ik begreep is dat het staatsobligaties zijn. Dus hebben ze geld... Uh, ...geleend bij burgers als het ware... ...in de vorm van de obligaties... ...en dan moeten ze dan afbetalen. Of bij instanties, andere overheden kan ook. Hm. Dan gaat ze nu dus technisch, technisch gesproken niet lukken... ...ook al hebben ze het geld wel staan. Ja, ja dat weet ik. En dan zou je, ik denk dat dat de schade is... ...dat je een slechtere kreditering... kredietwaardigheid krijgt... ...en dat je de volgende keer meer rente moet betalen... ...of dat soort dingen... Maar dan gaan ze er dus wel van uit dat, dat deze oorlog binnen afzienbare tijd is afgelopen. Want anders heb je helemaal niks en zo slechte kreditering. Ja, in zekere zin slaat heel die sanctie die er allemaal is. Het slaat allemaal nergens op. ze zijn alleen maar. We zijn totaal. Nou, niet totaal, maar er, er wordt zoveel gas en olie daar gepompt in dat Rusland. Mm -hmm. Je kan dat land helemaal niet afsluiten. Want. En zeker niet in de winter. Als je ze daar gaat sanctioneren, doen het dan vanaf mei of zo. Dan heb je een half jaar. <laughs> maar. Slechte je moet timing wel. voor die oorlog, jongens. Ja, ja, ik, denk, ik denk dat al die andere landen. die hebben gewoon een nieuwe Immanuel Goldstein nodig. Hè. Dus, uh, Wat bedoel je? Maar weet je? Die kende toch al in 1984. Die. Uh, yeah. Moest het uh, Two Minutes of uh, hate, had je dan. Uh, moest de bevolking dan hebben? Moest ze met z'n allen. Immanuel uh, Goldstein haten. Oh, ja, ja, is ik dat weet al die is ook natuurlijk geworden of zo. Zeggen? En nu is het Poetin geworden of zo. Ja, dat is, dat is dan uh, de Immanuel de, de Goldstein van het Westen. Dus de leiders die willen gewoon, het is eigenlijk gewoon aandacht uh, ergens op berichten. Dus iedereen moet niet boos zijn op Rutte, dat, die, dat die, iedereen een heleboel vol ligt. Nee, je moet met z'n allen boos zijn op Poetin. Dat is de reden van de inflatie. Dat is de reden ja, maar, van, uh, van We, we wel dat... over, over naast te denken, maar uh, ik heb toch wel zo'n idee dat Rusland zich er niet gek veel van aantrekt uh, wat er in Nederland qua politiek gebeurt. Nee, tuurlijk niet. Dat is gewoon een ver van bed show. Ik bedoel, geen Nederlander heeft een idee wat er in, in Rusland gebeurt. Hmm. We horen alleen maar de propaganda. Ik bedoel, er is al acht jaar lang een oorlog in Oekraïne gaan en niemand weet, weet, weet dat, weet je wel? Nou, het is wel wat in het nieuws geweest, toch? Met die uh, separatisten en zo. Ja, maar heel weinig. Ik bedoel, bijna niemand weet dat er 10.000 mensen al uh, vermoord zijn daar uh, in Oost-Oekraïne en dat... Uh... Ik heb nog op zitten zoeken dat in Odessa waren studenten verbrand door zo'n, uh, volgens mij was dat door uh, Azov. Mm. En uh, ja, dat, dat, ik heb nog opgezocht dat alleen Guardian en Intercept hebben uh, aan gaan besteden, maar van de Nederlandse pers, uh, die hebben het totaal aan het zich voorbij laten gaan. Nee, ja, maar dat is de, de, de berucht ontstaan die aas. Of dat is zoveel jaar geleden een keer gebeurd. Dat is niet recent. Nee, maar toen, in het nieuwsarchief, in, in 2000, toen het, als het gebeurde, heeft de NOS daar geen aandacht aan besteed. Oh, dat waren die, dat ja. waren die, die troepen met die hakenkruis, toch? Niet? Ja, ja, je hebt hem verschillende. Je hebt zelfs een letterlijk eentje, die heet dan uit het Oekraïens vertaald, een nationaal-socialistisch front. Maar we mogen niet zeggen dat het nazi's zijn. <laughs> <laughs> C14 heb je nog. En, en hun, de C14, houden zich alleen maar bezig met het in elkaar mappen hey, oh, van zigeuners. En van wie mag je niet zeggen dat het nazi's zijn? Ja, van de, van de, de, de media. meesterse pesten, weet je wel. Ja. Ja. Maar je mag ze geen nazi's noemen, want uh, Zelensky is joods, weet je wel? Dus, uh, ja, maar, ja. Je, ma ja, maar uh, je mag ze waarschijnlijk ook van de Oekraïnse regering geen nazi's noemen, ook al weten die dat heel goed. Ja, ja. Sterker nog, dus in 2019 was uh, Zelensky, die heeft er letterlijk wel, die heeft wel wat van gezegd, hè? van jongens, hou eens op met dat geweld, want we hebben ooit in 2014 en 2015 een verdrag getekend dat, je geen, uh, dat, dat we de oosten met de rust zouden laten. Dus houden jullie eens even op met dat moren en zo. En uh, is dus letterlijk naartoe gaan om wat te zeggen. En ik moest echt met uh, staartjes de benen wegrennen. Want hij uh, ja, werd helemaal uitgelachen. En we uh, werden met bierblikjes naar gegooid, weet je wel? Nou, oh, Dat ja. is gevaarlijk. Als ze nog dicht zitten, <laughs> helemaal. Uh, <laughs> inderdaad. Ja. Maar goed, um, even kijken. Flying dat is trouwens een goed, opmerking. Uh, dat is een goed ja. Ik wat, zal er even wat? nog een biertje erbij gaan halen. Ja. Ik heb, nog, ik heb ja. nog één... Ik heb nog één lef in de koek. Oh, Ook wat ja, zeg zeggen ja. is de corona al op. Oh, nee. De corona is op. Ja, op. Ja, Flyhands die zegt nog... Biden die heeft uh, nog een hele grote investering gedaan... in China met elektrische auto's. Ja, ja, ja. ja. Um, even kijken waar we waren. We, we, we dus was, zou Greta daar blij zijn? mee zijn. Ja, zeker weten. bij Iran, geloof ik. Ja, uh, ja volgende bericht is... Uh, even kijken... Wat een chique idee. Het ja, volgende berichtje is, uh, misschien heeft dat ook nog wel invloed op de olieprijs. Uh, Ja, Het vechten gaat natuurlijk uh, nog gewoon door in het Midden-Oosten. En Hier uh, hebben we een berichtje dat uh, Iran even met bommetjes gegooid naar, uh, naar Irak, als van ouds. Dus uh, daar gaat het dat was conflict. Dat is geen fake nieuws. Dat is geen fake nieuws, oké. Okay. Dat weet ik niet, dat vraag ik. Dat is geen fake nieuws. Nee, want het staat in de Guardian. Oh, ja, het ja, kan ik... vaker gebeuren, is ook afgelopen weken een keer op de wachtdag, uh, dus uh, ja, dat doet uh, hier dan ja. af en toe. Ik zo, zag wel niet... zo'n zo meme voorbij komen en toen dacht ik dat dat een geintje was of zo ik, dacht, ik wist niet dat het echt was. Ja, ja maar het is niet alleen daar, hè. Het, de, de, de focus ligt nu natuurlijk op Oekraïne, maar ook gewoon in Syrië en in Jemen en in Ethiopië als ik me niet vergis. Dus uh, dat, ja, er, zijn wel, ja, er zijn wel meer plekken waar het een en ander gebeurt, maar daar besteedt het nieuws nu niet zo gek van aandacht aan. Het uh, uh. is trouwens nou 54 jaar geleden dat uh, Verenigde Staten een massamoord pleegden in uh, Vietnam. Dus de, wat was het? In mei? Ach, mijn naam weer even kwijt. Maar nee, dan... er werden honderden... Oh, nee, dat was... nee. Zeg je? nee, dat was Oekraïne. Uh. Nee, er werden honderden uh, Vietnamese gewoon, uh, gewoon burgers waren dat. Die werden gewoon vermoord. Oh joh. En vrouwen verkracht. Massaal. Ja, het is een hoop narigheid gebeurt daar. Ja, de Amerikaanse soldaten. Dus, uh, Ik herinner dus... me uit al, dit, uit al die series ook nog, alle napalmbommen die ze erop gegooid hebben. En hoe het dat ook alweer Johan, die substantie? Uh, nee, de massacre. De My Lai Massacre, even uit mijn hoofd. Ja, ja, ja. Ik bedoelde uh, die Orange. Oh, tetragodebentseparadioxide, ja. Rot ze uh. lekker van de tongen, hè? Ja, ja, ja, heel veel woordwaarde heeft dat een scrabble. Volgens mij past dat niet eens op het bord. Ja, ja, Maar goed, um, ja, het vechten gaat gewoon door. Dus, uh, nou ja, het is, uh, oh ja, het is trouwens naar een Israëlisch uh, controlecentrum gegooid, al die bommen. Ja. Dus, uh, ja. Maar uh, ja, we hadden jou ook nog met een reden erbij, Rick. Um, ja. Want uh, ja, er zijn op dit moment ook nog uh, verkiezingen gaande in Nederland. Mm. Ja, gewoon de, de illusie van de democratie moet natuurlijk hoog gehouden worden. Dus, uh, ja, in hoeveel plaatsen doet uh, de LP mee? Nul. Nul, serieus? Ook nog Utrecht ook maar. Nee, nee, nee. Uh, Steven Gaja, dat, uh, dat is wel een LP die doet daar mee voor Stadsbelang Utrecht. Mm -hmm. En in Barendrecht, toen dacht ik Nando Jansen, ook LP-lid, die doet daar mee voor een, voor een lokale partij. Mm -hmm. En verder weet ik het niet exact uit mijn hoofd. Er is dus wel ex-lid uh, die uh, op nummer drie staat voor voor voor democratie in uh, Almere. Mm -hmm. Maar goed, in mijn beleving ben je dan aardig ver afgedreven van de LP. Ja. Ik zag de posters ook voor voor voor democratie en ik dacht van, nou, ik ben blij dat, uh, dat, ik, dat ik niet daarop gestemd heb. ja. Ja. maar dat ging ook heel veel over landelijke thema's hè? Ja, mm -hmm. denk we, ja die landelijke partijen hebben kennelijk lokaal ook niet iets specifieks te melden of zo dan op hun posters ja. ik denk dat dat veel handiger zou zijn maar even nou, voor goed. mensen die een beetje onwetend zijn wat is nou het verschil tussen de LP en de, de Forum voor Democratie nou ja heel kort door de bocht gezegd uh, uh, Forum voor Democratie is een nationaal conservatieve partij dus die zijn heel erg van van Nederland en het uh, uh, niet beïnvloed willen worden door andere landen. en het niet beïnvloed willen worden door andere culturen. We hebben kennelijk een heel duidelijk beeld bij wat de Nederlandse cultuur is. En de LP is voor, voor volstrekt vrij verkeer van, uh, van personen en goederen. Dus dat staat eigenlijk wat dat betreft lijnrecht tegenover elkaar. Dat het ook wel een beetje raar, omdat alles wat uh, Nederlandse cultuur bepaalt, komt eigenlijk uit andere landen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. <laughs> maar dat die, ja, dat er is op een gegeven moment is een soort van beeld ontstaan dat er in Nederland een, een, ja, een soort gemeenschappelijke cultuur is met een bepaald kanon dat erbij hoort. Dat wordt door de Nederlandse overheid trouwens ook gepromoot. Uh -uh. Je hebt het kanon van de Nederlandse geschiedenis en dat moet ook onderwezen worden in het Nederlandse onderwijs. Uh -huh. uh, en iedereen die daar niet in past, die hoort er niet bij, zomaar zeggen. Wat uh -huh. betreft voor voor democratie. Uh -uh. Ja, en, en wat, uh, qua stijl ook wel een beetje, de vorm democratie, die, die wil af en toe echt wel de complottheorieën en de paranoia induiken. En de LP die houdt, houdt echt wel van, uh, van feitelijk goede onderbouwing dat onderbouwingen. Okay. Uh, niet iedereen bij de FVD wil natuurlijk in al die complottheorieën uh, duiken. En sommige complottheorieën zijn ook nog een keer juist achteraf waar dat zeiden. maar dat te zeggen. Maar... Dat stoort wel bij de FVD ja, in, in, in uh, Duimenmaassen. Ja, ik kan me nog uh, herinneren toen ik vertel, iemand vertelde dat er centrale banken uh, waren. Dat ik als complotgek werd uitgemaakt. Uh. Ja, dat is wel een hele raar. Dat, dat, dat zal de Nederlandse overheid ook niet ontkennen. Want... Nee, maar als je met Jan met de pet gaat, ja, zijn, zijn, uh, gaat praten. Je zegt, er zijn centrale banken en die printen heel veel geld. Ja, ah, dat is een complotgek. Ja. Nee, maar, maar dat, uh, waar ik een beetje op doel ze, zeg maar, de tirades van Guillaume uh, van, van Meijer ja, ja. en, uh, en uh, hoe heet hij nou? nou, Thierry Baudet zelf ook, uh, van Houweling in de Tweede Kamer. Dat, uh, kijk, voor een heel groot deel uh, stellen ze gewoon vragen uh, die je prima kunt stellen, hè? gewoon inhoudelijk ook juist. Maar ja. op een bepaald moment, als ze dan geen antwoord krijgen op de vraag, dan gaat er op een gegeven moment kennelijk een knopje om in hun hoofd en dan, uh, uh, dan, schakelt, uh, dan schakelt hun verstand een beetje uit. en dan laat ze vol op hun emoties spreken, waarbij ze af en toe ook nog wel eens gaan schreeuwen en gaan dreigen met tribunalen of, uh, of zeggen dat mensen uh, van het te laag niveau zijn ja. of zo, dat soort dingen. Weet je? Ik, ik, ik herinner nog ja. dat verhaal, de eerste toespraak van Thierry Baudet, die begon in het Latijn. Ja. Weet je? Ja, dat, het is ook een soort van om, om zichzelf dan volstrekt te distancieren van de rest van de, van de Tweede Kamer. Ja, maar ik geloof dat de gast gewoon niet lekker in vel zit en gewoon overspannen is op zo. Uh, dat denk ik ook, ja. ja. ...op dit moment en dat hij be best even pauze kan nemen en even uh, kan afvragen van uh, waar ben ik nou helemaal mee bezig? hij heeft een hartstikke leuke vrouw en die kan hem vast wel even weer uh, tot rust brengen, denk ik dan. Laten we het hopen, ja. In de pas masseren. Waar geloof ja. jij dat er een, uh, Rick, geloof jij dat er een World Economic Forum is? De, dat is er gewoon, ja. En dat, die, dat er ook mensen zijn die lid zijn van het World Economic Forum en die in de Nederlandse politiek zitten? Ik ben, heb niet meer helemaal helder of ze lid zijn, maar ik weet wel dat, ze, dat er sowieso mensen zijn die de banden mee hebben. Maar Rutte die loopt ook gewoon letterlijk met een tas van Ja, ja, ja ik, ik weet ook dat hij Klaus, Klaus Schwab ook wel de hand heeft geschud en zo. Dat hij zijn boek heeft ontvangen, wat hij overigens niet gelezen ja. heeft. Wacht even, op, het, op de website van het World Economic Forum staat een enorm lange lijst aan allerlei... Nationaliteiten van mensen die onderdeel uitmaken van een clubje we, een Wefclubje. Nee, ja. Je hebt een Wefclubje klimaat, een Wefclubje gelijkheid. Nou, en daar staan alle namen. Kun je gewoon Rutte kun je terugvinden op de website van ja, die, ik uh, van het uh, uh, ja, Plus, ja, ik er niet andere, zo bij. Ik ben niet zo bij. Dat is wel een van de complotten. Hmm. Tenminste, dat, ja, als een vorm van een democratie daarover beginnen, wordt ze ook complot gek uitgemaakt. Wat ah, dit wel feitelijk waard is. Ja, ah, dat nou, is, niet waar waar is helemaal, helemaal waar, ja. volgens mij. Uh, als het benoemd wordt dat de World Economic Forum is en dat, uh, dat Klaus Schwab een boek heeft geschreven over de Great Reset, dat is allemaal nog tot daar en toe wat betreft heel veel parlementariërs. Maar Rutte maar, zei maar, dat in de complot uh, dat hij niet zoveel op YouTube moest kijken. Nee, tuurlijk. Wat Guido van Meijer zei was dat hij uh, aan het liegen was. Uh, uh, dat hij dat boek gelezen zou hebben. Dat hij wist wat erin stond. Dat was niet zo. Hmm. Maar dat vond ik zo'n klein raar ding. Dat ik ook denk: waarom begin je daar nou over? Maar uh, volgens mij, waar het veel parlementariërs gewoon te ver gaat. En ministers en staatssecretarissen ook. Is op het moment dat er. Uh, dat er zaken benoemd worden die helemaal niet feitelijk zijn. Die zeg maar een inschatting zijn van wat er vervolgens gaat gebeuren. Dus dat die Great Reset, waar Klaus Schwab een boek over heeft geschreven, dat die gedachtegang hele grote invloed zou uitoefenen op, uh, op het beleid in de Nederlandse politiek. En dat kan zo zijn of het kan niet zo zijn. Maar in mijn beleving kun je dat niet feitelijk aantonen op dit moment. Dat moet je niet genoeg ervan af weten om te kunnen weten dat het echt is. Ja, en misschien ben ik gewoon wel slecht geïnformeerd. Het zou kunnen. Ja of, ja, of hopelijk naïef. Ja, dat ja, kan. Volgens mij zijn er wel maar... aardig wat uh, hele duidelijke aanwijzingen te vinden. Ja, kijk, maar daar ja. gaat het altijd over. Wat is bewijs? Is het, is het bewijs als er een politieonderzoek is geweest en, en de rechter er een uitspraak? Of is het dan bewijs? Of is het bewijs ja. als ze allemaal dingen doen die totaal tegen het ingaat van wat ze zeggen? Ja, bij bewijs zit hem in, in, in, in, in feitelijk handelen. Ja, nou, als je dan waar, kijkt naar de afgelopen twee jaar dan ben je toen niet bezig met de volksgezondheid, dan ben je toen bezig met het uitvoeren van een great reset. Nee, maar dat heb ik altijd gezegd. Ik geloof echt dat, uh, dat zowel Hugo de Jonge als Mark Rutte als nog een paar mensen in, uh, in dat kabinet, dat ze zelf altijd sterk het geloof hebben gehad dat ze de juiste dingen aan het doen waren en ook voor de volksgezondheid bezig waren. Ah, van de jonge wel, maar van Rutte denkt denk iets anders over. Maar inderdaad, ja, er zullen, ja. zullen een hoop mensen bij zijn die inderdaad niet het grote plaatje doorzien. En helemaal geïsoleerd zijn. En de hele dag maar gebrainwashed worden. Die, die, die politici die zijn vaak zelf het grootste slachtoffer. Hè? Ja, en, en aan de andere kant van het hele verhaal. Nou ja, dat volgens mij komen we daar dus zo ook nog op. Uh, had je natuurlijk weer Willem Engels staan. die hebben we ook nog in de ja. uitzending gehad. Hè? Uh, en, en inhoudelijk vond ik hem ook heel sterk Hij, die, die weet gewoon veel zaken van virologie en medicatie en, uh, en vaccinatie dat soort zaken Dansen en dansen ook en, en, dansen ook. Uh, en die werd onterecht alleen maar weggezet als leraar. want die heeft wel degelijk een opleiding in de goede richting gevolgd maar uh, op het moment dat het dan buiten die expertise gaat ja dan wordt het allemaal een beetje gokwerk en dan, uh, en dan snap ik wel dat mensen afhaken mm -hmm. ja wat moet ik er nou van zeggen hè? Maar dat is al van... jaren. Ik zit hier met een pruik op en ik roep uh, een half uur geleden nog dat het een kwestie van tijd is voordat Taiwan binnengevallen wordt door China. Dat zou ook best kunnen, ja. Ja, ja maar dat is ook gewoon een complottheorie. En nou nee, dat is een inschatting, denk ik. Ja, ja oké, ja, oké dat, is zo, dat is ook weer zo de communistische partij van China is aan het samenspannen tegen Taiwan maar, maar, toch, maar toch ze hebben dat al heel erg lang hebben ze dat in hun hoofd hè, want Taiwan is ja, best ja. al tijd geleden al afgescheiden van China ook al erkent China dat niet dat ja, is uh, al meer dan 50 jaar gaande geloof ik precies hier. ja en volgens mij in de uh, jaren 50 ergens of zo dat ze dat ja, zijn, ja, goed zijn ja, punt goed China had geen vloot dus uh, dat, dat is dat, uh, nou, dat nooit teruggeclaimd is maar dat hebben ze al een tijdje wel weer Royal. En toch hebben ze dat nooit gedaan en ze, en ze zitten best wel op een afstandje waarop ze raketten hadden kunnen schieten, hebben ze ook niet mm. gedaan. Nee, dat komt omdat ze, toen hadden ze, elke keer hadden ze een reden dat ze niet, uh, dat het niet op prioriteitenlijstje stond, laat ik het zo zeggen. Ja, precies, maar dat is, dat is ja. mijn gevoel ook altijd bij China, die zijn altijd heel tactisch aan het nadenken voor wat is nu handig om mm. te doen. En dat is ook nog zo dat, uh, ze weten ook dat het consequenties heeft als je Taiwan gaat binnenvallen, ja krijgen de rest van de wereld over je heen. En dan is de inschatting van, kunnen wij dat wel aan, weet je wel? Mm. Want we weten ook wel dat ze dan hetzelfde uh, gaat overkomen als wat nu in Rusland overkomt, zeg maar. Ze overal sancties krijgen. En ze zijn wel heel erg afhankelijk, even ook afhankelijk van de rest van de wereld. Dus, uh, ja, dat is lastig hoor. Uh, China en Rusland sancties opleggen, daar... Uh, nou nee. ja, daar heb je natuurlijk wel olie en gas waar je wat mee kan verliezen, mm -hmm. maar op zich valt dat allemaal mee, maar China, daar komt gewoon de helft van je shit gewoon vandaan. Dus, ja, uh, uh, met met uh, een nadruk op shit, hè? En <laughs> inderdaad. Uh, ja, en, van, en normale producten die gewoon door ja. eerst in Nederland werden gemaakt en nu in China wordt gemaakt door Nederlands ja. bedrijven daar. Ja, mm -hmm. iPhone en zo. Ik wil dan ook ja. zeggen, vergeet ook niet dat die sancties die opgelegd, kunnen worden, die opgelegd worden, alleen maar plaatsvinden in dollars. Als dus China met Saudi-Arabië olie gaat kopen met de renminbi, dan, dan is er niemand dat goed te zien. Want die dollars, die worden wel geregistreerd en bijgehouden, door, maar, die, maar die, die renminbi's, daar weet, weet verder niemand wat daarmee gebeurt en hoe die bewegen. Maar het voelt ook wel een beetje meer als de, alsof China, zeg maar de, de, nou ja, los van dat ze eerst hebben ze natuurlijk van alles geproduceerd en een grote afzetmarkt gecreëerd voor zichzelf. En vervolgens zijn ze ook al begonnen om allerlei klantgegevens te verzamelen. Via Alibaba bijvoorbeeld, die, die, dat was ook letterlijk de reden om veel dingen zo goedkoop te maken, zodat hij een heel groot uh, gegevensbestand voor klanten zou kunnen opbouwen. Ja, en dan kun je natuurlijk ook statistiek erop loslaten om te kijken wat voor strategie je moet volgen in de verkoop. Ja, ja, ja. Dus de, de China is steeds een beetje verder bezig om, uh, om zijn best wel grote positie in de wereldeconomie in te nemen. Ja. Nou, Daarom heb ik nooit wat gekocht bij Wish of bij uh, Alibaba. Of uh, zit ook niet op TikTok. Mm -hmm. Ik woonde op een gegeven moment met iemand die kocht elke dag iets. <lacht> dat was, dat was, nou ja, goed. ik zal er verder niks over zeggen. Maar. <lacht> okay, waarom koop je er nou geen bitcoins van? Maar ik, nee, want ik leef nou en ik wil iets leuks. Wat is hier nou leuk aan man? Zo in de <tie> van een knijpertje en dan is het weer stuk. Hoe <tie> ja. kost de bitcoin? 700 euro. Of al die memes dat mensen, mensen die komen uit de lockdown en lopen ze erbij alsof ze uit Vikings komen, weet je wel. Mm. Dat is allemaal kleding bij Wish gekocht. <tie> ja. Hé, hey, maar wat uh, zag ik nou staan over uh, Willem Engel? Ja, Willem Engel het volgende bericht, uh, vers van de pers, nou, vanmorgen gebeurd. Ja. Dus, ze uh, zijn aangehouden, uh, dit hangt hem allemaal boven het hoofd. Wegens opruiing, toch? Ja, wegens opruiing. Ja, ja, er waren allemaal aanklachten. Uh, nou, uh, dus volgens mij had het te maken met die uh, petitie dat ze, dat ze, dat ze hem uh, opgepakt wilden hebben. En. Uh, oh. Ja, mensen nee, nee, toen... nee, je corona gerelateerde berichten. Ja, ja, maar er was dan de... Ze hebben dan allemaal... mensen hebben toen allemaal aangifte gedaan vanwege tweets van hem. Ja, ja 22.000 mensen hebben die aangifte ingediend. Ja, ja. Wel, wel tegen, tegen de jongen die dus ging zeggen van, uh, we weten waar alle ongevaccineerden wonen, want we hebben een postcode. Daar zijn meer dan 50.000 aangiften ja, tegen. Ja, ja. zeker. En, en dat uh, is allemaal niet opruijend. Dus het is, het is gewoon een dubbele standaard. Ja, er, zit ook, er, zit, ook, er zit ook iets raars in. De, uh, ik weet namelijk niet of hij dat in de Tweede Kamer heeft gezegd. Denk eigenlijk wel. Als ik me goed herinner. En dingen die je daar zegt, die zijn uh, in principe niet onderhevig aan, uh, uh, aan strafrecht. Ja, ik weet Maar volgens mij was het tijdens een persconferentie. Want toen kreeg hij de vraag van uh, hoe wilt u uh, hmm. die mensen nog gaan overtuigen. En toen zei hij, nou ja, we weten precies waar iedereen woont. Want... Uh, we ja, alle postcodes. Een bijzonder twijfelachtig inderdaad. Ja, het is... En vervolgens dat was hij ook gewoon doorgeschoven naar, naar volkshuisvestingen. Toen maakte die die opmerking van, van, van deur tot deur, van arm tot arm of zoiets. Dat was in dezelfde uh... toespraak. Oh, oh, oh. Ja. En letterlijk kunnen ze niet oh. weten waar je woont. Ze weten alleen van uh, mensen bij, de, bij een bepaalde GGD die zich hebben laten inenten. En dan weten ze ook, die komen uit dat postcodegebied en dan weten ze hoeveel er wel en niet... Uh, zich hebben laten vaccineren uit een bepaalde regio, zeg maar. Dus ze weten niet letterlijk wie zich wel en niet uh, heeft laten vaccineren. Dus, ja. Zelfs de GGD weet het niet, want uh, we hebben al eens eerder bericht gehad uh, dat ze al die gegevens zoek waren. <laughs> oh. ja, uh. ja, goed, ja, laten we hopen dat hij vrijkomt. Ja, wat is de verwachting? Uh... Ja, hij heeft over twee weken een zaak, hè, toch? Uh, dus die zit in voorarrest tot zijn zaak aandient. En die zaak van Dan, die gaat er dus over. dat die uh, ook weer opruiend uh, bezig zou zijn geweest bij een of andere demonstratie. Uh. Ja, ja, dat is als het je persoonlijk. De, het is als je dingen zegt die. Uh, van tegen de algemeen geldende mening ingaan, dan gebeurt dat wel eens meer. Ja, en dat is wel echt een. een uh, ik, ik vind het wel echt slecht. In de zin van. Uh, dat. Ja, het wordt dan ook gedaan om de democratie te verdedigen. Nou, de democratie is sowieso al rot doordat je stemvee geld mag geven. En uh, doordat bijvoorbeeld de media uh, ook zwaar gemanipuleerd uh, wordt door degene die die media betaalt, namelijk de overheid. Dus die democratie is al rot. En dan om daarvan, uh, als hij dan een soort van oprijdingsuitspraak doet, om daar dan op die manier achteraan te gaan. Ja, ik vind dat... Echt heel erg vuil en schimmig. En, maar wat uh, denk je dan van die Huyg-Plug? Ik heb ruim gevoel van, laat ik het zo zeggen. Wat denk je van die Huyg-Plug die een tweet plaatst? De, de, de persconferentie gaat niet door. Ken je dat verhaal? Ja, ja, ja die zit is... ook nog steeds vast, overigens. Die is, nee, die zit weer vast. Die, zit weer vast. die is Ja, die was of... dicht in de buurt van Rutte gekomen, ja. bij uh, Binnenhof. Ja, dus uh, ja, zo kunnen ze. Zo... Zo kunnen ze die mensen gewoon eeuwig het uh, leven zuur maken. En zo kun je ook oppositie gewoon uh, het leven als, zuur maken. Als ze niet naar Liebeland verhuizen wel, hè? Ja, <lacht> ja maar dan maak je de Kroatiën weer het leven zuur. Ja, tot, tot er op een gegeven moment genoeg mensen je steunen. En dan uh, ben je vrij, joehoe. Hmm. Maar ja, dat, uh, dat schijnt Blag. nooit te gebeuren. Want mensen willen helemaal niet vrij zijn ook, hè? Dat is laatst uh, duidelijk geworden. Ze zijn vandaag allemaal weer naar de stembus gegaan. Dus... Ze willen allemaal onderdrukt worden. Dat is eigenlijk. Ja. We willen er is nog, is nog een reden om naar te halen de stembus te nee, gaan. maar er is nog een reden om naar de stembus te gaan. En ik heb het vandaag ook gedaan. Weet je uh, nee, ik kan natuurlijk niet op mezelf stemmen, want deed niet mee, maar dat, dat oh. deed ik eerder wel eens. Uh, maar gewoon als damage control. Dus je ziet heel veel partijen ertussen zitten die die echt nog veel extremer uh, je benadelen dan andere partijen. Dus ik word dan liefst zo min mogelijk benadeeld. Daar wil ik dan best even een fietstochtje aan wagen. Om te zorgen dat, ik, uh, dat er niet zo belachelijk veel geld wordt uitgegeven. En, uh... Rick, stemmen doe je mee portemonnee, Rick. Ja. Maar dat doe ik ook. Ja, Zo hoort dat. Belasting vrijwillig maken. Ja. Precies, ja. Uh, trouwens, Rick, zou jij nog misschien tussendoor... Ik weet niet of het nu, nu is, nu is het nog een beetje vroeg. Hè? Maar zou je misschien ook nog uh, wat een update kunnen geven... van hoe het, uh, hoe het uh, aan toe is gegaan met de gemeenteraadsverkiezingen... als de eerste uitslagen komen? Ja, dat wil ik al doen. Ik zit er met smart te wachten op de, op de exit polls van Ipsos. Die, die ja. komen om negen uur. Ah, oké, okay. mooi. En dan mooi, de mooi. eerste na. En, ja. en dan vervolgens krijg je dat soort kleine gemeenten, als Schiermonnikoog ik en dalen, zo. Ik heb ja. ook niet voor niets uh, hier achter mij Herman de Scherman. Die deed altijd heel mooi, al die, al die gemeenten op een rijtje en ja. die hield het tot midden in de nacht vol. Want dat blijft altijd doorlopen, dat soort dingen. Ga ik ook niet ja. volhouden, ik ga om een uur of elf... Uh, ja, elf uur stoppen. Ik, ik, ik heb ook een baan, hoor. Ja, precies, ja. ja, ja. Uh, maar dat, uh, dat vind ik heel erg leuk om te doen, dus ik ga ik vast in de gaten ja. Ja. houden. Uh, ik zou ook nog mijn stembiljet gaan verscheuren, dus, maar die heb ik vergeten te pakken. Dus die moet ik nog even pakken. Ik dacht dat er in Amersfoort wel een soort van libertarisachtige partij meedeed. Ja, maar maakt niet uit. Ik stem gewoon helemaal niet. Ik, uh, ik geloof er ook niet meer in. Dus, uh, maar kijk, maar mijn reden is van, kijk als je, als, stel de LP zou uh, de helft van de stemmen, hebben of meer dan 51% van de stemmen hebben, en ook eerst een, 51% van de Eerste Kamer dan nog, kunnen ze weinig betekenen, want... Uh, de, de, de hoge, als er, regeer, uh, o, het, er regeerakkoord gemaakt moet worden komt er gewoon een paar hoge ambtenaren bij zitten en die vertellen wat er moet gebeuren uh, als je dan in het torentje zit dan komen alle multinationals, grote bedrijven langs om te vertellen wat er moet gebeuren uh, en dan heb je natuurlijk ook een mannetje van de EU die jou gaat vertellen wat er moet gebeuren en dan komt er ja, ook een ja. rechtszaak van Urgenda die jou moet gaan vertellen wat er moet gebeuren ja, er mogen allerlei dat mensen hè, dat, ze dat willen gaan vertellen maar die gaan ja. er uiteindelijk niet over Nee, maar ik denk niet dat je, dat je ver komt. Sowieso die hoge ambtenaren hebben eigenlijk meer te zeggen over de, over de regeerakkoord... Dan de, dan, dan de partijen zelf. Ja, Zo kijk, je, met, met, met, die, met, met die redenering zou ik dan ook kunnen denken van... hé, hey, dan kom ik ochtends maar mijn bed niet meer uit... want zoveel verdien ik nou ook niet met mijn baan. Ja, dat kan, ja, maar... <laughs> ja. Ik werk eigenlijk ook meer om omdat we, dat, niks doen, gewoon dat is saai. Dus, uh, ja. Nou, maar dat is misschien oh, ook, wel, ook wel een ja. reden om voor de LP mee te doen, Sorry. toch? Ja. Ja, dat doe ik denk dat ook eigenlijk meer voor de gezelligheid en voor de borrels. Maar uh, ik heb hier mijn stemmel, jij, mevrouw die hoor, die zit te luisteren, klaar me eigenlijk, dat <laughs> ik geen nou, foute dingen zeg. verbrand even live. Nee, ik ga hem hier niet verb verbranden, ik heb een brandalarm. oké. Oh, okay. dus, uh, ja. Eet hem op. Eet toch, op. Ah, ik ga hem toch zo weer, doen, ik, ik hou het nog even spannend. Dan ben, ben je toch maar, weer beperkt door de staat, dat je niet eens in de vrik kan steken. Een beetje verplichte brandmelder. Ja. Nee, die is niet van de staat. Dat is gewoon van de. Van de, van de ah, ja, maar die moet, er, die moet er wel hangen van de overheidswegen. Anders zijn ze afspraakbaar. Oh, ja, ja, ja, ik denk het, ja. ja. Dat weet ik wel zeker. Ik, ja, maar maar ik denk uit... dat die er anders ook wel van anders, had ik hem zelf op gang, ik, dus al dat... opgehangen? Ik mocht niet uh, in mijn huis gaan wonen. Mm -hmm. als die uh, als rookmelder niet hing. De speciale controleur voor langs. Okay. Ook al heb maar, ik een die... volledig elektrisch huis, hè? Ja, iemand die zegt... Uh, oh ja, dat is de Flying Hank, die zegt niet verbranden. Gewoon bewaren als bewijs dat je niet gestemd hebt. Ja, zo kan je het ook zien inderdaad. <laughs> ja. Nou ja, ik, ik, ik, ik, nu staat dat op de stream. Dat is ook een bewijs. Dus, uh, ik doe alvast vast de eerste scheur. Is dit? Hoppa, hij is al... Ik zie helemaal niet wat erop staat. Hè. Het is gewoon volstrekt wit. Als ik het oh, dus. oké. Ja, nou, het staat uh, een logo van de gemeente op. Ja, dat kan je nou wel zeggen. Het is wel wetenschappelijk... Uh... Ik heb hier de helft, ik heb hier de helft, kan je dat lezen? Oeh, fuck. Nee, je kan nu helemaal niks lezen, dus dat die is waarover ah. Oh, wacht even, jullie kijken natuurlijk via de andere camera, dan moet ik bij die andere camera houden. Wacht even. dus de camera, ik zat er voor de camera van de stream te doen. Maar oh, hier, hier, zie je het nou? Ja, ik zie het live op, op cupid.tv en, uh, en dan wordt het groen. Okay, uh. Ik zie wel een stempas en dus ik ga er vanuit dat die van jou is. Hè? Ja, uh, uh. ja, even de not al... notariële controle. Hè? Ja, ik heb hem in ieder geval... Uh... Ja, dan doe ik er nog even de andere aan of zo. Op, hè? Ah, jezus. Maar dan heb je toch moeite ervoor gedaan. Hebben ze, toch, hebben ze toch weer wat laten doen. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ah, ja. Straks nog een blessure door, ja, door Jesus, de Ja, jezus. Ja, jezus. Hij <laughs> wordt steeds dikker. Weet je, meer, dat vroeg in, in de scheen. jaren tachtig, dat je van die mannen hadden ja. die telefoonboeken doorscheuren. Ja, ja, ja. Dat begint dan ook wel een op te lijken. Maar goed, ik heb hem inderdaad live op de stream uh, verscheurd. Hoppakee. En die gaat uh, zo meteen uit oud papier. Ja. Eh, uh, goed, ja, ja, ik, uh, ik, ik, even ter te ere van Willem Hengel, want die heeft trouwens volgens mij op Forum gestemd, uh, had begrepen, maar... hij begrepen. Had, hij had wel gestemd in ieder geval, uh, uh, uh. hij kwam van het stemmen toen hij werd gearresteerd. Uh. Ja, dat uh. snap ik dan ook weer niet, hè. Hoe kun je nou, nou toch blijven stemmen terwijl je ziet dat het zo fout is, hè? Damage control, ik zeg het je. Ja, dat is het. Er zijn gewoon nog foutere partijen. Nee, dat is ja, maar wat ook gewoon fout is, is dat mensen. Oh, maar stemmen, nee. Ja, als mensen, als mensen gaan stemmen en dus gewoon met de stembus gewoon tegen, uh, bezig zijn, dat je ze dan gaat arresteren. Hoeveel ja, ja, ja, ja, ja. Uh, aan aantoonbaar wil je nog maken dat we in een politiestaat leven? Mm -hmm. Dat is toch gewoon van de pot ja. geweest. Ja. Uh, uh. Maar ja, niks is erbij gekomen. Ik zal hem even zichtbaar maken in de uitzending. Ja, dat klopt. Uitzending. Ja, we zouden het nou nog gaan hebben over de Free State. Uh... Ja, free community heet het, hè? Free community. Als een soort Free achtig uh, gebeuren. Uh, maar niks, je bent wel, als het goed is, al te horen, denk ik. Ja, uh, uh, is dat even Ben ik te horen, ja of nee? Ja, je bent te horen. Ik maak je nog even zichtbaar voor de, voor de rest van de mensheid. Uh, ja. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om, uh, om ook weer in de studio te zijn, hè? Uh, ik zal Kijk, even. De green, de green screen werkt goed, in ieder geval, zie ik. Dat hebben we het nog mooi geregeld de vorige keer. Ja. Uh, maar ja, praat maar gewoon door hoor. Uh, ik uh, ja, zit moet ik even vragen hoe het ermee gaat, maar niks. Met het project. Ja, dat gaat uh, goed. Uh, we gaan binnenkort uh, weer met z'n allen weg. Uh, tenminste, met z'n allen. Uh, er gaan meerdere deelnemers gaan op expeditie gaan, uh, gaan kijken. Gaan lietje, want iedereen moet natuurlijk voor zichzelf bepalen of het wat is voor hem. Uh, maar uh, we, gaan, ja, we gaan gewoon door. Het is is er. En uh, weinig, weinig mensen zijn zo naïef om te denken... dat nu het, het corona-verhaal even voorbij is... dat het uh, voorbij blijft. Er, kom, er komt wel weer wat nieuws. Ja. Of het corona komt weer terug in oktober... met de zoveelste variant. Uh, ja, ja. dus, uh, Zowel dat was overigens natuurlijk niet de enige reden... Uh, om, om daar aan toe, nou, toe te gaan. Maar gewoon uh, het, uh, het idee uh, om een... Uh, ja, een prijs laten te stichten, hè? Zo, zoals Yoshi, eh, Lieberland. Maar eh, ja. dat, dat leeft bij veel mensen. Ja, ze zouden gewoon mee kunnen doen, hoor. Met Lieberland? Ja. Ja, dan, dan moeten we toch eerst een beetje ervaring opdoen in Oekraïne. Met, met vuurwapens en dergelijke, een beetje oorlogservaring. Nee, dan gaan we naar Lieberland en dan kunnen we daar... Eh... Dat is niet wat? mijn intentie, in ieder geval. Ik weet niet wat voor community jij wil oprichten, maar dat is niet <laughs> helemaal... Uh... Hoe ik erin sta. Hey, als, genoeg uh, mensen, als genoeg mensen inzien dat de overheid het probleem is, dan maken we gewoon van heel de wereld liever land als het aan mij ligt. En daar hoeft geen schot uh, voor te vallen. Well, Alex, misschien kun je ietsje verder van de, van de camera af zitten. Want nu zien we eigenlijk alleen je hoofd. Uh -huh. Het is ook leuk als we even je schouders erbij hebben. Ja, er, ik, uh, ik krijg ook yeah, een van zo. Kun je mij niet een beetje heen en weer schuiven? Want eigenlijk zit ik zo, Johan. Kijk. Maar ik ben een beetje... En dan zit ik zo voor uh, zo voor niks zie. Dus ik ben een okay, beetje. Ja, je, ik sta jou even opzij zetten. Uh, Yoshi, hartstikke idee, daar hebben we Yoshi. En dan gaan we jou even voor de cactus zetten. Ja, voor de. Oké, okay, goed zo. Uh, de cactus is dan jouw microfoon. Oké, ik zal mezelf wel kleiner maken, anders uh, ben ik dus iedereen is iedereen zo klein. Ehm... Um, nou, laat maar. Goed, uh, ja. Kijk, nice. in Spanje, hè? Zoals je bezig uh, bent. Ja, Galicië. Ja. Ja. ja. Vertel, want jij gaat, uh, jullie gaan met z'n allen een, een volgende week, nee, was begin april was het, sorry, tweede week van april, gaan je met z'n allen naar, uh, daar naartoe om te kijken. Ja, er gaan verschillende uh, groepen, want uh, sommige mensen, de meeste mensen, gaan met hun auto. Uh, en er gaan, er ook, uh, gaan er ook een paar op de motor. Uh, uh, maar niet iedereen uh, gaat precies tegelijkertijd reizen. Dus uh, uh, ja, wie de plekken vrij heeft in de auto, die, uh, die, die uh, neemt mensen mee als ze kunnen. En, uh, uh, ja, er zijn vorige keer uh, en er, we hebben we een stuk of tien dorpjes gevonden uh, waarvan uh, enkele kandidaat kunnen zijn. Er zijn er nog meer. Er zijn ook nog wat dorpjes op een uh, lijst die ik heb die we nog niet verkend hebben en mogelijk uh, zouden kunnen werken. Mm -hmm. um, maar uh, ja, dan gaat iedereen uh, gaat het uh, voor zichzelf bekijken. En ja. uh, dus ik moet wel even zeggen, de, de vaste luisteraar, die, die, die weet natuurlijk waar we het nu over hebben. Maar het kan zijn dat er nu mensen voor het eerst luisteren. Dus misschien een idee om even nog uit te leggen wat het, uh, het doel is van het project. Ja, het, uh, het doel is vrijheid vergroten door uh, een gemeenschap te stichten in een uh, gebied dat weliswaar niet ongeclaimd is, maar verlaten is. Mm -hmm. um, en uh, in Spanje zijn er regio's waar de hele dorpen verlaten zijn. Mm. Die gaan nu, nu met z'n allen claimen, zeg maar? Of kopen misschien? Of als ze geen. Uh, soms zijn er gewoon de voorouders of de, de eigenaar, die zijn gewoon spoorloos. Hè? Die zijn allemaal vertrokken ooit. Uh, in de tijd van Franco. En dat staat al, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Soms zijn er nogal die dorpen, daar staat, staat, staat al, daar heeft hij geen zijn de eigenaar. De de de eigenaar de uh, maar, maar ook natuurlijk dat er niet gewoon een hele te geldverhalen zijn, zodat je zodat je er wat kan kopen en dan ja, legaal voet aan de grond krijgt. Maar mm -hmm. is niet meteen illegaal om huizen in gebruik te gaan nemen die, waarvan de niet bekend is. Maar dan je... Nou, je doet wel een beetje onderzoek natuurlijk, hè, je doet wel uh, een beetje zo, yeah. zo goed mogelijk doen, hè. Dat, uh, ja. dat je niemand voor het CRB dat er niet opeens een instant voor de deur staat. <laughs> Ja, wacht, wacht, wacht, ja. ja precies, uh, je wil niet dat, uh, dat er uh, iemand komt van hé, hey, maar dat is het huis van mijn opa. Um, dus je, nee, je gaat, je gaat uh, zodra er uh, één dorp tussenuit springt, nou, dat, dat, is, dat is mijn zin is al het geval bij één dorp, maar laat iedere deelnemer dat eens goed zelf bekijken. Mm. Um, en als er dan meerdere deelnemers uh, daarmee eens zijn, dan gaan we dat dorp verder verkennen. Mm. En kijken hoeveel uh, huizen uh, we de eigenaar van uh, kunnen achterhalen. Ik heb, ik heb uh, in die verkenning correspondentie gevonden in die huizen. Soms zie je nog een oude uh, elektriciteitsaansluiting zitten. Er staat een nummer op of een naam op. En daar kan je, zou je, kan je dan van achterhalen wie dat moet zijn geweest. Uh, we zijn natuurlijk altijd, ook al is een dorp heel verlaat. In een burige dorp uh, wonen er mensen die uh, ook wel weten wie er voorheen. Gewoond hebben in welk huis. Dus dat is een kwestie van goed onderzoek doen. Mm -hmm. Dat is geen obstakel. Uh, ja, het uh, is een mooie regio in ieder geval. Uh, dus ik hoop dat het uiteindelijk tot wat leidt. Ja, ja je kunt ons volgen op uh, freecommune.org. We hebben nu ook een uh, YouTube kanaal begonnen. Dat heet uh, Galicia An Zit. Mm -hmm. En um, ja, daar staat nu een, een, een promo film op. Mm -hmm. Het is de bedoeling dat... Uh, hoe meer materiaal, hoe meer daar uh, naar reizen, uiteindelijk een dorp selecteren, dat hele traject uh, op YouTube ook komt. Misschien ook nog Rumble en dergelijke. Uh -huh. ja, ik, het was de bedoeling inderdaad dat ik dat filmpje zou vertonen, maar er is wat, uh, wat technisch misgegaan. Met, uh, ja, ik heb een normaal software waarmee ik dit op afstand bestuur. En ik kan dit alleen op afstand besturen, dit filmpje. En uh, ik kan niks aanklikken om hem te starten hier, dus dat is het probleem. Dus uh, ik kan hem helaas op dit moment niet vertonen. Maar ik zal de link gewoon uh, bij de beschrijving van de, van de video doen als ik, hem, uh, als ik alles upload en zo. Dus dan kan je, kunnen mensen het filmpje bekijken. Dus, uh, ja. Inmiddels is de eerste exit poll trouwens binnen van een uh, Nieuwe Gein. Ja, vertel, vertel. Daar uh, zijn GroenLinks en VVD uh, op een gedeelde eerste plek, met allebei zes oh. zetels. Toch uh, een soort Stockholm-syndroom. Ja, het is interessant, hè. Uh. En, uh, en dan PvdA en D66, allebei vier. En lokale partijen VSP, lokale vernieuwing en CDA hebben allemaal drie. Mm -hmm. Dus het wordt een soort van groen-liberale raad waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Ik verwacht zelf ook dat het, uh, de mensen mataal, uh, massaal voor hun onderdrukkers gaan kiezen. Dus, uh, ja. Nou, dat is interessant dat je daarover hebt. Dat, um, dit hoorde ik vandaag ook weer geloof ik ergens in de, in de media. Dat mensen juist in tijden van crisis, dat ze dan voor veilige op, in, hun, in hun beleving veilige opties gaan staan. Ja. Dus dingen die, ze, die al bij hun bekend zijn. Dus dan ja. gaan ze gewoon op tra de traditionele partijen stemmen, zeg maar. Niet te spannend. Ja. Ja, goed, ja. Maar ja, Marks, als mensen zoiets hebben van wauw, die nu luisteren, zoiets hebben van wauw, dit is, dit is tof. Uh, ik wil ook mee. Uh, ja, natuurlijk de website www.freakyomune.org. Ik zal trouwens de link uh, ook in de beschrijving gooien. Um, maar is er nog plek bijvoorbeeld als iemand mee wil rijden die dit hoort? voor zo'n werk weet is er plek uh, nog wel één ja, of twee. Uh, dus, uh, iedereen kan natuurlijk ook zelf uh, besluiten met de auto te gaan. Kan uh, nou ook uiteraard. Ja. Uh. En die, die, doen, uh, die hadden geloof ik met elkaar een huis gehuurd in Spanje? Uh, dat, is, dat, dat moeten we nog doen. Oh, Oké. Okay, okay. ja, uitvalsbasis uh, waarvan ja, uh, ja, iedereen wel een beetje gebruik kan maken. Denk ik, die data lopen niet helemaal gelijk. We zullen niet allemaal al tegelijk zijn. Maar het is wel handig. Ja. Maar in ieder geval als mensen dit horen, dan, dan, dan, dan, dan kunnen ze er dan, dan gewoon nog bij komen, zeg maar. Ja, ja dan uh, moet je zeker uh, naar 3commun.org uh, gaan en, uh, en uh, schrijven, aanschrijven, contactformule. Ja, uh. Maar het doel was dus ook een, uh, dat als je dan zo'n dorpje gevonden hebt, je hebt al een paar op het oog hebt begrepen, mm -hmm. dan uh, wil je uiteindelijk wil je er eentje uitkiezen en dat ga je dan verbouwen, renoveren en uh, dan met z'n allen erin wonen, zeg maar, in dat dorp. Ja, zo'n Nederlandse maar, gemeenschap. Maar ik weet niet of je, we hebben het er eerder over gehad, hè? ik weet niet of je dat net nog genoemd hebt, dat die mensen die daar, die daar al wonen of nog wonen, dat die eigenlijk gewoon dat uh, van harte welkom heten. Vaak wel, denk ik, ja. Ja, dat benoemde je toen wel, juist omdat de hele boel daar zo leeg staat. Mm -hmm. Ja, ja, dat is, uh, ze, ze willen echt uh, nieuw bloed. Uh, ja, hun, hun, hun eigen kinderen en kleinkinderen zijn allemaal weggetrokken en komen duidelijk niet terug. Dus ja, de hele gemeenschap is het letterlijk uit. En ja, uitzonderingen daar gelaten, de meeste mensen zien hun dorp eh, of hun gemeenschap liever niet uitsterven. Nee, maar dat is op zich wel fijn toch, dat je niet je soort van hoeft in te vechten of zo. Nee, ja dat klopt. Ja. Ik heb wel eens andere landen meegemaakt waar het anders ligt. Mm -hmm. ja. Sorry, ja. dus ik had mijn microfoon aan laten staan, zeg ik. Oh, we hebben niks gehoord hoor. Oh. Had je zo'n dus wind gelaten? Of, uh... Nee, ik was mijn bochtje eten, daar was ik even aan het opscheppen met een beetje... Dus ik dacht, misschien hebben jullie het gehoord, maar... Nee, nee. We zijn wel benieuwd ik of leid. lekkers uh, jij nu weer gaat koken. je ja, weet het, Johan. Als ik bij, Ja, als ik, dan heb ik, ik heb geen tijd om te koken als ik stream met jullie. Dus dan heb ah, okay. ik blikje, een blikje mais en een blikje bonen en een blikje tonijn. Ah, Oké. Okay. Ik heb een mooie zin van Del uh, van Faustino. Een, uh... Dit, de Er moet nog een keer die spin-off komen koken met Joshi. En dan doe jij de, doe jij de wijn erbij, joh. Ja, ja. Vorige keer had ik wel echt lekker wat gemaakt. Oh, oh, okay. En dan ook vooral de wijn opdrinken, vermoed ik. Ja, dat ga ik ook doen. Ik heb een lekkere Sim van Del. Het is, is een beetje weinig... jouw stijl hè? Het is een beetje weinig, of, er is weinig koken met Josiano. want er is drie blikken opentrekken. En, uh... okay. Maar goed, even over dat uh, project in Brazilië. Gaan hier, de... Ja, dat bedoel ik. Uh, het, het ziet er wel interessant uit. Uh, ook leuke filmpjes, lekker muziek, uh, staat eronder. En uh, uh, stel je nou voor dat ik gewoon een saaie kantoorlul ben, die gewoon eigenlijk alleen maar uh, kantoor zit, eigenlijk gewoon niks kan, niet kan klussen, maar wel gewoon een aannemer kan bellen om even een uh, huisje neer te zetten. Pas dat. Uh, en, en, en ook gezellig meedoet met het. Uh, met de heersende principes in die gemeenschap. Is dat iets wat daar ook bij zou passen? Jazeker. Ja, dat is uh, um, motivatie is het belangrijkste motivatie in wat je zegt uh, dat je er uh, qua denkbeelden bij past. Um, want er zijn leden die zijn uh, jong en uh, kunnen werken en hebben niet zoveel middelen. Die zouden graag uh, willen werken voor mensen die wel middelen hebben, um, maar niet uh, willen werken. Um, en er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om daar lokaal een aannemer te zoeken. Uh, dus uh, nee, het is absoluut niet noodzakelijk dat je, dat je zelf handig bent. Oké. Okay. Zou je het kunnen vergelijken met een hoortachtige community? Die, en dat zijn wel mensen die zichzelf een beetje overraten. Maar uh, is, zou je het daarmee kunnen vergelijken? Ruigoorten, dat ken ik niet. Het dus nou, is een wel... beetje de, de, de, de, ja, de zel, zelfbouw vooral veel, toch? En, uh, een beetje ja. links hoek, als ik me niet vergis. Ja, wel heel leuk. links anarchistisch vaak, inderdaad. En, uh, maar dat probeert ook een, een zelfbedrijvende commu uh, community te hebben. Alleen, ja, die zijn de afgelopen jaren ook flink ingekort door de gemeente Amsterdam. Mm -hmm. Dus die uh, kunnen daar gewoon steeds minder. Maar, uh, Elke keer als mensen dat tegen mij zeggen ruik hoor", dan denk ik aan de Efteling. Maar ja, dat is wel aan mij <lacht> uh, ja. uh, Het is wel heel leuk houden. Uh, gewoon lekkere creatieve mensen. Uh, ik word daar wel vrolijk van, ook van die hippievrouwen van 50, die uh, ja. 55. Die uh, ook gewoon echt van die uh, geld verdienen met bizarre dingen op het gebied van uh, zwevige dingen. Ja, dat is, ik, het is niet allemaal dus echt gechargeerd, Lucas. ja goed, het, uh, als het zoiets zou zijn, uh, dan is het ook wel grappig. Ook al zou het maar een deel daarvan zijn. Uh, het maakt ja, volgens dat mij nog uit hoe of wat je bent in zo'n community. Als je maar gewoon de principes van het dorp onderschrijft, uh, die naar elkaar toe gelden. Ja, dat ja, is... Kijk, er zijn raakvlakken waar, waar dat links-anarchistische uh, duidelijk raakvlak heet. met anarcho-kapitalisme, het zit anarcho in de naam. Um, maar uh, waar het, waar het uh, verschilt is dat, dat uh, vaak in dat soort gemeenschappen dat men dingen eist van andere leden. En uh, ja. als je echte vrijheid uh, wilt handhaven, dan kunnen leden geen aanspraak maken op elkaars geld of tijd. Het zijn je contracten met elkaar aangaat. He, als jij zegt van. Blijf liever werken op kantoor en iemand van de gemeenschap gaat je huis bouwen. Ja, dan is er een contract en moet de een en ander betalen. Maar het is niet zo dat we, dat we als gemeenschap collectivistische beslissingen gaan nemen. Dat, dat zal niet gebeuren. Mensen, dat, zal niet, dat kan niet gebeuren um, in die zin dat je niet dan de leden die ergens niet aan mee willen doen kunt dwingen. Dus er zullen wel af en toe uh, een beslissing samen moeten worden genomen. En verschillen ze ja. ook wel een beetje, geloof ik, toch dat er al wel wat gebouwen staan, of niet? Ja. ja, dat, dat, zag ja. Niet, dat zag er niet best uit wat ik net zag op YouTube-gebouw. Uh, nee, dat betekent, maar waarschijnlijk staat er dan wel al een fundering. Hè? Wat ik een beetje van ruigwoord meen te weten is dat het gewoon havengebied was, wat niet gebruikt is. Nee, en en dat was dorp. Dorp. het was een oh, dorp. Oh, het was een dorp. Ah, oké. Okay. Ja. En dat zou en dat worden opgezet ja, precies, maar met een paar gebouwen. en Maar daaromheen vooral heel veel staakervens. Als ik het beeld een beetje helder verhoog. Die zijn er wel bijgezet, ja. Maar wel hele schattige En dat kan natuurlijk ook. Je kan gewoon een enorme tabbers kopen. En daar gewoon neerplanten. En dan ben je ook klaar. Ja, dat is ook een optie voor sommige mensen die zeggen: van ja, ik ben niet zo handig of ik wil niet verbouwen. Dan stabiliseer je de muren van zo'n ruïne. En dan zet je er tussen een, een caravan of een chalet of zo. En dan, ja, dan zit je ook best goed. In ieder geval uh, het, de, meeste, de meeste deel van het jaar. Misschien in de winter dat het een beetje koud is. Maar. Ja, cool. Ik vind het een mooi aantrekkelijk idee. En niet zo uh, extremist, niet zo onhaalbaar als Nieuwerland. <laughs> nou ja, dat mag, mag je vinden. Ja. Nee, ik, ik weet wel zeker dat je daar een huis neer kan zetten, dat zal niet zo moeilijk wezen uiteindelijk, als je die ene fundering niet koopt dan koop je wel een, platte, een stuk grond van de buren ja. en als je in de afgelegenheid gaat zitten, ja dan kun je eigenlijk alles doen mm -hmm. als er internet is, en stroom, en water nou, maar ik herinner me altijd dat die vraag van mijn broer, hè, misschien wel bekend als een SP'er die vraagt altijd van, ja maar waar wordt libertarisme dan in de praktijk gebracht die kent helemaal niet uh, Zeg maar gemeenten of provincies of staten. Of waar dan ook, waar libertarisme überhaupt de boventoon voert. Ja, in Amerika heb je wel dorpen waar dat is. Maar die zijn ook niet rijk bezaaid of zo. Nee, maar dan zou dit dus een zo'n mooi voorbeeld binnen Europa kunnen worden. Ja. Van de hele wereld. We gaan heel de wereld bevrijden. Dat bedoel ik. Ja. Lichte, Lichtenstein. Eén eeuw at a time. Lichtenstein, maar een land zonder leger. Ja, vind ik ook heel erg mooi. Ik zou we wel graag willen wonen. Ja, kost je ongeveer 303 ton of zo. Ja, als je gewoon oh, werkt met daar. Je hebt ook bedrijven zitten. Ja, oh. maar, dat, maar Nederlandse huizen tegenwoordig nog duurder dan 3 ton. Ja. ja, ik ken via via iemand die... Die is geëmigreerd uit uh, Zwitserland, of gevlucht. Belastingvluchteling uit Zwitserland. Ja, Peter had dat verteld. En dat kost hem 3 ton om daar in Liechtenstein te gaan wonen. Maar voor het huis of überhaupt, die moet je inkopen? Waar was het ook? bedrijf daar naartoe te gaan, dat was het, geloof ik. Ja, ja. ja. Het is me nog steeds niet helemaal helder, maar het uh... is wel een behoorlijke belastingdruk geweest zijn die die dan twee heeft. Ja, het had te maken met dat in een deel staat en dat er zijn meer mensen die daar uh, gedupeerd waren. Uh, die hadden een andere berekening gedaan van, uh, van het bezit van een bedrijf en zo. En daardoor uh, kreeg je een enorme hoge belastingaanslag. En, uh, ja, dan moet je even Peter vragen hoe dat exact zit, hoor. Dat, uh, er zijn een aantal bedrijven waar daar de dupe van uh, is, en die zijn toen weggegaan. Dat ruige woord, wat ik net benoemde, dat is trouwens uh, Ravelijn. Ik... Ja, ja, ja, ja, dat had je in je hoofd. Uh. Uh, Zwolle is ook binnen de exit poll. Oké. Okay. Daar uh, komen uh, ChristenUnie en GroenLinks beide op zeven zetels. Dus zijn ze omhoog of uh. omlaag gegaan? Uh, daar moet ik even kijken. Nee, ik gewoon gelijk. Nee, in 2018 was het hetzelfde en uh, ja. ChristenUnie <laughs> was daar toen iets meer. Ja. Okay, maar Zwolle is okay. traditioneel altijd redelijk christelijk, dus het is niet verbazingwekkend dat ChristenUnie ja. het daar goed doet. SGP die, die staat dan de tweede of zo? Hè? Ja, uh, Zwolle SGP staat er niet tussen. Oh, oké. Okay. Maar dat, dat, kijk, dat kan zijn uh, doordat die SGP'ers gewoon niet wilden meewerken aan de exit poll. Oh, oké, okay, oké. Okay, ja, ja. Dat weet ik niet. Maar, maar dat kan. Ja. Maar uh, ja, de SGP die doet altijd wel goed in, uh, in Zwarte Waterland en zo. Dat ze rondgenen Muiden en dat soort dingen. Uh, ja, zwarte Sluis. Ja, Wat zei je? Amersfoort ook, uh, Johan uh, SGP. Ja. ja, het is inderdaad het is een beetje belt hier. Ja. Katwijk hier ja, ook. Ja. Ook goed. En Zeeland altijd traditioneel. Ja. Um, ja, maar we gaan ondertussen nog wel door met de berichten. Ja, uh, je je, je de mag op... bijblijven, Manix, als je wil. Ja, de ik opkomst bij. is onder de 50%, zeg ik. Daar okay. baal ik van. Ik, ik kon je niet horen, Manix, Wat zei je? Hey, ik zei wat. Ik zei de opkomst is lager dan 50%, maar daar baal ik wel van. Amsterdam was het 34%, inderdaad. Oh, Oké, okay. dat, vind nou, nou, dat is positief. Vind ik goed. Ja, ik had juist willen zeggen, want ik ben nog een verhaal aan het schrijven voor de achtjarige verjaardag van de e over drie dagen. Hmm. Dat ik, mijn slogan is altijd, stemmen doe je mee in je portemonnee. Maar dan vind ik het wel jammer dat niet meer dan de helft van de mensen gestemd heeft. Want? Ja. Nou, omdat ik dan kan zeggen, kijk, we wonen in een Nederland waar iedereen dit dus zijn voorkeur heeft. Want die zijn allemaal gaan stemmen. En als je je stem afgeeft aan iemand, dan betekent dat dat die jou kennelijk goed vertegenwoordigt. Maar nou, nu stemmen heel weinig mensen erbij. Ja, ja dat, dat sluit dan toch juist heel goed aan bij die gedachte van de EFL. Mensen die weten alleen nog niet dat het bestaat. Ja, ja, precies. Maar ik had meer willen zeggen van... kijk, de mensen zijn er nog niet klaar voor. En daarom is het ook niks. Maar de mensen nu zijn er, dat wel ze er wel klaar voor. Zijn, hè? Ja, dan is, dit, dan is dit dus het moment. Hè? Dan mag je je gaan bewijzen. Ja, ja ik denk het ook. Uh, ja, ik vroeg nog een Mannix vraag, maar ik kon je net niet horen. Maar je, je kan er nog bij blijven als je wil. En... Ik zag alleen je mond bewegen, maar... Ik Koen blijf alleen maar, ja. ja. Uh, prima, gezellig. Uh, neem een biertje, zou ik zeggen. Mooi, oh, dan ga ik even pissen. <lacht> Oké, okay. uh, dan gaan we verder met de berichten. Uh, uit WOP-verzoeken, of uit WOP-documenten... blijkt dat het Rijk massaal controle uitvoert... op de media en de burgers. Nou, ja. dat is weer een reden om naar Manning's project te gaan. Dat doen ze. En, en tegelijkertijd is het ook zo dat voor een heel groot deel... Uh. Uh, ze de mogelijkheid hebben om dat te doen. Ja, Want doen zoveel... ja en, en ze laten er algoritmes op los. En als ze dan wat interessants omhoog popt, dan, uh, dan gaan ze daar eens aandacht aan besteden. Ja, ik zag laatst uh, op, op geen stel hierop inhaken, dat uh, ja, hadden ze een, een kritisch artikel geschreven over het feit dat uh, een aantal Russische staatszenders hier gecensureerd zijn. En dat er eindelijk iemand wakker was geworden bij de Raad van de Journalistiek, dat het misschien geen goed idee is om. Uh, bepaalde zenders te censureren zelfs al zou het allemaal propaganda zijn uh, dus, maar dat is, ja, dat, dat, dat is in heel Europa hebben ze dus nu ja, twee Russische zenders uh, gesloten en ik had hem nog even gecontroleerd op mijn telefoon je, ja, je kan er niet op komen oh. VPN ja, VPN, moet je ja dan... maar het, het interessante is natuurlijk ook dat dat binnen Rusland waarschijnlijk ook de enige twee zenders zijn die überhaupt nog in de lucht zijn al die andere zenders daar die zijn afgesloten Mm -hmm. Er zijn nog die vrouw die een boete had gekregen omdat ze wat uh, had gezegd op haar eigen kanaal en binnenkort misschien nog omdat ze een protestbordje omhoog had gehouden bij het nieuws. Mm -hmm. Ik ben toch wel benieuwd hoe lang. Wanneer ik een keer zo gereed word hier dat ze mij met een arrestatieteam achter die webcam vandaan komen te sleuren. Uh. Ja, volgens mij is het een beetje hetzelfde verhaal als uh, dat Johan een keer aan een politieagent had gevraagd waarom de LP niet uh, niet meer in de gaten gehouden werd. En toen ja. zei de politie, meen ik, zoiets als van, uh, ja, jullie zeggen wel uh, veel radicale dingen, maar jullie zijn, doen over het algemeen braaf wat de bedoeling is. Ja, dat is iets anders. Ik zei van, uh, ik was door uh, want ik heb toen bij, vroeg bij als extern personeel bij de politie gewerkt. En toen uh, vroeg ik van, ja kom ik, waarom kom ik elke keer door de screening heen? En toen, want ik zit bij de LP, onder andere, ja, zei, ja dat weten we. Maar uh, ja, die zit alleen maar. En wat hij letterlijk zei was, die zit allemaal braaf in een villa, uh, iedere maand te klagen dat ze belasting moeten betalen, maar betalen netjes op tijd hun belasting, weet je wel? Mm -hmm. <laughs> ja. Ja, dat, is wel dat is wel, waar, denk ik voor. Hè? dat gaat voor heel wat libertariërs. Dat is, dat is nou ja, het ja. heeft het belang van actie aan, weet je wel? Van niet ja. echt de actie met een K geschreven, wel? Dat, ja. Een libertariër niet zo. Maar ik weet wel dat ze bijvoorbeeld, uh, als we dan mensen in de gaten houden, waar we dan wel een probleem mee hebben. Als, als ik laatst zeg maar radicaal links uh, links-anarchistische groep had gezeten, dan was het daadwerkelijk wel een probleem geweest. Dan, dan had ik, was ik niet door de screening heen gekomen, zeg maar. Dus, uh, want, maar kijk, de, de LP, dat zijn geen orenverstorers of zo. Het zijn de laatste mensen die op straat met stenen gaan gooien, want oh, we, straks uh, vernieuwen we privébezit. Dat moeten we niet willen, weet je wel. Mm -hmm. dus, uh, ja. Het zijn eigenlijk hele nette mensen, alleen ze willen ja, de samenleving ja. anders ingericht hebben. Ja, ja precies, precies. Uh, er wordt nog in de chat gereageerd. Stilzwijgend uh, gesloten. Ik snap niet waarom. Oh, wacht daar ik moet er wat bij. Stilzwijgend gesloten. Ik snap niet waarom uh, providers hun klanten uh, niet wacht, Niets inlichten. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, Kijk hoor, uh, Pirate Bay, Russia Today, uh, Sputnik, wie volgt KPN, waarom moet uh, anders heel Nederland op het KPN netwerk? Ja, maar het KPN is eigenlijk het enige netwerk. Nee, dat is niet helemaal waar hè, Vodafone heeft ook eigen netwerk. En ja? Tele2 tele meen ik ook, die heeft nee, niet Nee, nee, nee. Tele2 dat is gewoon uh, KPN eigenlijk. Nee, die die, die, die mogen uit Tele2 lopen op een, uh, op, op een uh, factuur zetten. Nee, maar Tele2, wat betreft internet, die uh, hadden altijd in ieder geval een eigen schakelkasten, zeg maar. Oh, oké. Okay. Dat was overgenomen door Tele2, maar je hebt ook T-Systems of T-Mobile die uh, eigen glasvezelnetwerken heeft. Oké. Okay, en je okay. hebt ook lokale boeren zoals Tint of zoiets, ik weet niet hoe dat heet, uh, dat is in Drenthe ergens, die hebben ook een paar oh. grasweefennetwerken. Oké, okay, zeg maar waar de KPN uh, niet, niet wil uh, graven, zeg maar. Nou, waar bewoners extra betalen om glasvezel te krijgen. Oké, okay, oké. Okay. Waar de NS ook niet komt, zo ongeveer. Ja, zoiets, ja. Waar de NS geen lijntje heeft. Het is gewoon, uh, gewoon uh, Saksenland, zullen we zeggen. Ja, uh, uh, Ten oosten okay. van de IJssel. Ja. ja. Hm. Maar uh, ja, Bruls, oh ja, over mensen die buiten uitspraken doen. En, uh, misschien kan hij nog vervolgd worden, want die, die heeft ook, ook af en toe grove uitspraken gedaan. Hè. Bruls, ja, Dixak uit Nijmegen. Wat? Nee, maar het, dit is ook al tijdens het hele corona-gebeuren. Dat hij de hele tijd lang is, is het dan eigenlijk een hele brave burgemeester. Daar ook wel over gesproken met Paul, de voorzitter van de LP, die woont zelf in Nijmegen. Huh? En, en normaal gesproken, als er niet zo gek veel aan de hand is in de samenleving, dan is het een hele vriendelijke man, weet je, daar kun je prima oh, ja. mee praten, dat is altijd heel gezellig maar op een gegeven moment komt dan de nood aan de man en dan, dan komt hij ineens met gestrekt been erin weet je wel? Ja, slaan wij hem de stoppen door of zo? Nou, ik weet het niet een soort paniekreactie <laughs> misschien die denkt, nou en nu ga ik even laten zien dat dit gebeurt. Als de opgekropte woede komt dan naar boven, dan begint hij te brullen <laughs> ja ja, dat is een uh... Een bijzondere man. Maar hebben jullie nu überhaupt wel wat gemerkt van vluchtelingen? Want uh, ja, uh, als, ik, als, als ik Nederland uit zou moeten, dan dus oorlog, dan zou ik de auto pakken. Dat, ik denk dat het geldt voor de meeste mensen in Europa. En Oekraïne hebben ook de meeste mensen wel een auto. Nee, ja, dit was een probleem in de Oekraïne. Sowieso hebben ze natuurlijk niet allemaal een auto, maar uh, de brandstof was ook op heel veel plekken op. Ja. Uh, uh, dat de reden dat die, uh, die nou, die, uh, God, die Amerikaanse acteur, die, uh, die was daar voor een doku, die uh, ja. zat in één keer ook zonder olie. <laughs> ja, ik weet niet meer wie. Sean uh, Penn. Oh ja, ja. ja. Uh, nee, maar er zijn juist heel veel mensen met de trein gekomen, Er is ook een de, de, de, ah, best wel beruchte foto van inmiddels, waar mensen op, op een perron staan alsof ze worden afgevoerd naar Auschwitz. Ja. Mm. Het ja, zijn echt, echt ja. gewoon duizenden en duizenden mensen op één perron dat er maar één trein in de, in de zoveel tijd gaat. En die staat dan vervolgens drie uur stil ergens, omdat ze niet door mogen rijden. Ja, de dat was, dat was, laatste was dan een YouTube-filmpje van uh, iemand die daadwerkelijk in Kiev woont. En die had gewoon gefilmd wat er nou precies op de stations gaande was. Maar er worden heel vaak expres opstoppingen veroorzaakt, zodat het best mooie shots heeft. Dan gooien ze alle deuren worden dan dicht gegooid en dan is maar één deur open en dan moet iedereen doorheen. Dus expres wordt het een beetje, uh, hoe noem je dat, dramatischer gemaakt. Ik geloof daar niet in dat dat uh, voor de pers wordt gedaan om eerlijk te Nou ja, liet, dat, dat kon je letterlijk in zijn filmpje zien. Dan zag je al die cameramensen opgesteld waar alle deuren van het station dicht waren gegooid. En dan was het laatste deurtje was open. Dus iedereen stond dan, moest met kreeg zo'n bottleneck situatie. Maar dan stonden al die cameramensen zo te fotograferen. Dat, dat kon je letterlijk op dat filmpje zien. Dus ja, ja, de, ja, ja, dat. De, de reden daarvan is natuurlijk een beetje de vraag. Maar wat, ja. uh, wat journalisten vaak wel doen natuurlijk, is daar gaan staan waar het gebeurt. Het is zo'n ja, ja. beroemd boek van, van Joris Luijendijk. Van, uh, God, hoe heet het nou alweer? Volgens mij is het, het zijn het net mensen. En dan ja. zie je zo'n legertje fotografen. Om een paar van die uh, Palestijnse rebellen heen staan. Die dan één brandbom gooien. Weet je? <laughs> en daar staan dan weer twintig fotografen omheen. Uh. Dat is wel een beetje wat er gebeurt in journalistland. Dus een soort media logica ook. Uh. Je moet een spannend verhaal vertellen. Anders verkoopt het niet. Uh. Ook oh, stond vandaar in uh, Figaro. Uh, Figaro had onderzoek gedaan. en Die zei dat 30% van de Oekraïnse vluchtelingen kwam helemaal niet uit Oekraïne. Maar kwam uit landen als uh, Afghanistan en, en zelfs Congo. En. Hallo, <laughs> allemaal Oekraïne. Ik, van, ja, ik ben kom uit Oekraïne al. Oh, dan krijg je meteen vluchtelingenstatus en dat is uh, eigenlijk ja, uh, dat, dat, dat de werking. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, doe nog een vraag naar Jan Mark. Ja, die komt misschien, maar dat is niet. Uh, ja, hij heeft natuurlijk ook een privéleven, dus uh, <laughs> misschien dat hij nog komt, zei hij. Maar uh, ja. ja. Maar uh, ja goed, ja, ik, had, ik, had, ik had ook nog, uh, ja, die hebben uh, die, die we wel vaker besproken, dat is een hele populaire YouTuber, dat is die, um, hoe heet die gast nou, <laughs> Bolton Bankrupt, uh, Benjamin oh, Ritz heet die, Benjamin Ritz. Die Polk ook ja, een leuke ja, video. Ja, ja, ja, ja. ja, die was dus ook in de Oekraïne toen de oorlog uitbrak en in de veronderstelling van het gaat niet gebeuren, maar die denkt hé, hey, ben ik in Kiev en dan kan ik even lekker filmen, terwijl iedereen bang is van een oorlog die er toch niet komt. En Hij was niet de enige. Maar als je zijn filmpje zag, dan uh, leek het gewoon alsof hij alleen op dat plein stond. En hij weet heel, ken ik heel goed hoe hij met zijn eigen camera moet spelen. En er was wel een gast bij, die liep en naast hem. En die heeft ook een YouTube kanaal, dus die, ja. denk, die ga ik ook even volgen. Johnny heette die. Ja. En als je die volgt, dan ja, die was van minder goed bij zijn camera. Dan kon je gewoon alles zien wat er om hem heen gebeurde. En dan zeg je dat het hele plein, op het moment dat die Benjamin Rich van Bolton Bankrupt aan het filmen was... Er uh, stond een hele plein vol met allemaal YouTubers van die selfie-sticks. <laughs> allemaal YouTubers. <laughs> die zelf aan het filmen waren. Terwijl ze uh, met hetzelfde verhaal eigenlijk. Het was een heel legertje van YouTubers. Mm. En die hadden ook met z'n allen gewoon één hotel gehuurd, weet je wel. Om de kosten met elkaar te delen. <laughs> dus uh, ja, dat was wel grappig. Ja. En die dag daarvoor was <coughs> Benjamin naar de grens gegaan met uh, Rusland. Ja. En... Zo keek hij ook, en dan zag hij geen enkele tank of zo staan. Daar van, nee, ja, die maar die grens de is, is, is groter dan heel Nederland, joh. Die, ja, bizar. Uh... Ja, <laughs> op dat plekje stond inderdaad geen Russische tank. Maar ja, uh, misschien uh, 100 kilometer <laughs> verderop wel, weet je wel. Ja. ja. Dus ja, nee, maar goed. ja, Het is. Uh... Hij nou, in ieder geval, die, die heeft toen uh, ja, de trein genomen. Maar ja, toen kon je ook al wel een beetje zien van, ja, dat is heel druk. Maar ze moeten met z'n allen door één deurtje heen, weet je wel. Waar allemaal bottlenecks kringen, terwijl die er normaal nooit zijn, weet je wel. Ja, maar Want, het ja. komt omdat het gewoon wachtrijdentheorie is. Als er gewoon ja, heel veel mensen ja. zijn. Uh, en, en die worden aan één of twee van die loketjes geholpen. Ja, dan krijg je gewoon een enorme wachtrij. Ja, uh, uh, uh. Dus, dus, is, ja, ja. dat is... Maar, een beetje hetzelfde wel, Oh. Is het zelf dat ze op zaterdagochtend naar de Aldi gaan? Ja, zoiets, ja, ja, ja. Hij was op zaterdagochtend naar de Aldi. Ja. Zes jaar geleden. Oh, uh, ExitPol Rotterdam is binnen. Oké, okay, oké. Okay. zo Tel. tel. Uh, opkomst, uh... De opkomst staat er. Nee, dat, dat staat er niet bij, want ExitPol gaat gewoon puur over mensen die ze gevraagd hebben om nog een keer te stemmen. wat ze dan zojuist hebben gestemd in het stembureau. Oké. Okay. Uh, Leef Rotterdam zit, is de grootste weer, zit op elf zetels. Um, even kijken. Wie staan er verder nog? Nou, verder staat er niet zo gek veel. De opkomst oh, is, dat, de opkomst volgens de exit exitpol opvallend laag 39,7%. Dus okay, ook hier wow. gewoon onder, onder de 40%. Hè? Amsterdam 34, had ik begrepen. Uh, Volt zitten met drie zetels in. Bij 1, 2 zetels. Voor van de Democratie 1 zetel. En D66 en GroenLinks zijn naleefbaar de grootste partijen. Dus die halen allebei ongeveer 5 zetels. Mm -hmm. Ja, goed, dat zijn uh, exit polls. Uh, laten we gewoon kijken wat het laatst vanavond wordt. Ja, mensen zitten ze wel aardig in de buurt, hè. <lacht> Kijk, het de ding is, als je de letterlijke uitslagen zou willen hebben, dan kun je die niet in deze uitzending doen. Nee. Maar de niet stemmen hebben weer gewonnen, eigenlijk, hè. Tuurlijk, maar ja. ja, die krijgen geen zetels, hè. Nee. Maar uh, bruls, daar hadden we het eigenlijk over. Uh, die, die heeft wat lopen brullen. Uh, een beetje communistisch manifest hier, hè? Desnoods uh, uh, leggen we beslag op uh, het vastgoed. Ja, ja. ja dat, kijk, dat, die optie die zit er gewoon in de Nederlandse wet, hè? Ja. Dat als, uh, als het algemeen belang, uh, ja, als dat, uh, als het hoog nodig is voor het algemeen belang, dan kunnen ze, dat, uh, kunnen ze dat doorvoeren, kunnen ze zaken onteigenen. En meestal gaat het over stukken grond, mm. maar ik denk dat het ook over gebouwen kan gaan. Ja. Ja, maar horen vluchtelingen bij het algemeen belang? Dat weet ik niet. Ja, daar zal het wel goed moeten onderbouwen. Al, algemeen belang, het algemeen belang he? in dit geval zijn de belastingbetaler. Ja, mensen die al belasting hebben betaald. Die, ja, maar dat is jouw dat, interpretatie, dat draait toch? Dat hè? is jouw interpretatie. Nee maar, ja, nee, maar ik bedoel, ik probeer even uh, etatistisch te denken. Ja, uh, kijk. Wanneer ben je bij het clubje, weet je wel? Het algemeen belang gaat er natuurlijk om welke politieke belangen op dat moment uh, een meerderheid hebben in, de, in het politieke bestuurlijke orgaan waartoe, uh, waar het algemeen belang over besloten wordt. Okay. Je, dus in, in het geval van Nijmegen gaat het erom welke politieke partijen zijn op dat moment uh, zitten, er, zitten er in de raad. Wie okay. leveren de, de wethouders en dat soort dingen nou, vervolgens wordt daarover gestemd. Maar ja, ze mogen natuurlijk niet uh, tegen Nederlandse wetgeving ingaan. Oké. Okay. Dus daar zit hij, wel, er zit hij wel redelijk met handen en voeten gebonden. Dat kun je niet zomaar doen, zeg maar. Oké. Okay, okay. Ja. Maar ja, ja voor is, Nijmegen beetje, is natuurlijk het voelt, reet links. Dus, uh, ja, het, voelt, het voelt een beetje meer als een statement, zeg maar, dan dat hij dit nou echt waar kan maken. Ja, ik denk dat hij ook gewoon een beetje... Het is gewoon een beetje de goren, maar dan van Nijmegen, zeg maar. <laughs> hij loopt gewoon een beetje te schreeuwen om, om weer in de media te komen. Mm. Ja. Ja, dit is natuurlijk en ja, in, in, in Nijmegen komt dit natuurlijk wel goed binnen natuurlijk, linkse stad. En die denken allemaal dan uh, wat er een of andere duur grachtenpand geconfiskeerd, maar uh, in de praktijk is het natuurlijk heel anders. <laughs> ik denk niet dat ze die een van de vier huizen van Sigrid uh, Kaag gaan uh, confisceren. Nee, dat uh, kan niet. Nee. Dus uh, ja, als ze het gaan doen natuurlijk hè. Oké. Okay. Het ja. is natuurlijk ook verkiezingstijd. Hè? Daar, daar past dat ook wel een beetje in. Hè? Dus er moet af en toe wat, uh, wat geschreeuwd worden, wat extreme uitspraken. En als en dan verkiezingen voorbij zijn, dan uh, zijn ze alweer vergeten dat ze het gezegd hebben. Ja. Ja. Maar goed, um, ja, Bruls, ja, laat er verder niet te veel aan. Bruls gaan is gekozen, die is net zo, net zo democratisch als Poetin uh, wat dat betreft. Sprengen. Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, is gewoon aangewezen, ja, ja. Maar, is het... hij hoort toch wel bij een partij? Hij is toch CDA of zo? Uh? Ruls? VVD... Ja, hij, is... hij ziet eruit als een VVD'er, maar... Uh... Ja. Hij... hij is niet gekozen, toch? Nee, hij is een burgemeester. Oh, dan... dat was... Ja, ja hij is niet... CD... ja. CDA inderdaad, ja. Uh... Ja, je kan hem rollen, dus dan denk je meestal dat hij VVD'er is. <laughs> maar hij is ook uh, kamerlid voor CDA. Oké, okay, oké. Okay. Een interessante combi, hè? Ja, binnen. Binnen. Er is ook een soort uh, tabel van onverenigbare functies. De meerdere partijen die hanteren dat LP ook inmiddels. Mm -hmm. uh, maar kennelijk kun je dus kamerlid zijn en, en burgemeester. Hm. Dat is een absurd. Dat is de reden dat je vaak wat van hem hoort. Ja, het voelt voor mij een beetje als een soort van een vragen om belangenverstrengeling. Mm -hmm. ja. Ik denk van, nee, maar Nijmegen is ook belangrijk. Ja. ja. Mm -hmm. Kijk, en dan, dan pissen de, de oostelijke provincies eigenlijk altijd naast de pot, want er zitten veel minder kamerleden uit de oostelijke provincies in de Tweede Kamer dan uit de Randstad. Uh, ja, heeft de puls überhaupt met Nijmegen? Komt hij er vandaan? Volgens mij woont hij daar nu. Ja. Ik denk de grootste gedeelte van, als kamerlid is, zit het grootste gedeelte van zijn tijd in, in uh, Den Haag, denk ik. Ja, dat, dat, hoeft, dat hoeft niet, hè? Nee, dat hoeft niet. Nee. Er zijn de, de, de, de, ja, dat valt misschien niet zo op, maar, uh, maar bij de meeste debatten zijn uh, belangen daar nou niet alle Kamerleden aanwezig. Nee, nee, nee. Klopt, klopt. Dus alleen op hun eigen onderweg moeten ze daar zijn. En, en de, ja, de, zeg maar de nummers 1 tot en met 5 die, uh, die zijn vaak wel een beetje daar in de buurt, omdat die ja, groot wordt. Ho Hoe hoog vijf... staat hij op de lijst uh, bij CDA dan? Laat ik eens even kijken. Kijken of hij eigenlijk onderaan bungelt. Ja, dan uh, zal het wel met zwaartekracht te maken hebben. <laughs> Ja, moet ik zeggen? Ik ben al een kilootje meer. maar. weet het niet ik dat nou zo zie. Je... Zitten we ook bij deze, dit brulsartikel? Ja, ja. ik heb er alvast de volgende voor me. Ik kan die alvast aankondigen. Hm. Een sociale werkgever helpt een, uh, hoor, een, uh, een ALS patiënt, maar dan komt de belastingdienst in één keer langs. Ja, ja, ja. Die tijd wordt gestraft. Ja, ligt eraan wat die persoon allemaal heeft gestemd of ik dat erg vind. Waar? Ja, te schoffelig voor woorden. Maar aan de andere kant, zo hebben we het wel allemaal met elkaar afgesproken in het democratische land. Dus ook in de Unie. Dit is ook democratie. Je wil niet alleen het mooie op democratie schuiven, maar ook dit soort trieste situaties. Dus democratie is het. Hier ja, dat heb hebben we met z'n allen zo gewild. Ja. Ze hebben we met elkaar afgesproken? <laughs> niet zeiken. Precies. Zal ik uh, broek so naar beneden, huppakee, de politi politicus in je kont accepteren? Hartstikke idee. Nou, dat zouden we laatste toch, wat was het nou toch? Dat weet ik niet meer, maar het schijnt dat, dat, dat politici van allerlei partijen het met elkaar doen. Dus dat maakt niet zoveel uit wat je inhoudelijke achtergrond is. Ja, klopt, klopt. En het maakt ook, de, wat ik vroeger van die uh, PvdA-man begreep, maakt het ook niet eens zoveel uit of je getrouwd bent of niet. <laughs> <Wow>. <laughs> ja, hoe heet hij nou toch ook weer, die man van de CDA met dat soort uh, uh, ja, van warrige haar? Ja, ja dat staat dat meestal bij ditlaan. inderdaad. Uh. Wat zei je? Pekla, maar dat is PvdA. Was nee, nee, dat die, die, die, die boer, die, die ene boer? Nee, ik uh, zoek het wel even op, dan kom ik te weet oh, bleker, bleker of zoiets? Nee, niet bleken. Nee, van de PvdA. Oh, PvdA. Uh, ja, wacht even. Ja, ja, ja. Oh, die naar de, de Hoeren ging, naar de... Ja. De tippelzone. Ja, god, weet heet hij ook, ook huh? van. de IJssel. of zo, toch? Ja, maar nee. de, Pla, de Pla heeft dat ook gedaan, inderdaad. Oh, oh Gijs, Gijs van Dijk had ook een meetootje Dus bij de PvdA leeft het nogal, maar het is wat uh, langer geleden. Ja, ik weet wie je bedoelt. Ik kan niet op die naam komen. Jaren 90 maar. of zo, of jaren nul, zoiets. Van de ja, IJssel. Ja, ja. Nee, niet van IJssel. Ik, ik, als je naam zegt, weet ik het weer. Maar... Ja, ik zie hem zo voor. Hij, hij schrijft ook columns en zo. Ja, dat is een belangrijk ja, figuur binnen de PvdA ook. Ja, ja, oh, Oud, ja. Oudkerk, ja. Oudkerk, ja. Oudkerk. He, he. Oudkerk. Ja. ja. Oké. Okay. Zijn namen ook, namen ook weer genoemd? Ik <laughs> <Heert> ben genoemd. <laughs> ik ben genoemd, mijn naam. <laughs> Akkermans <kijkt> van de CDA. <laughs> nee, goed. Hè? Nee, uh, ja. Um, maar in ieder geval, ja, dit, uh, wat, wat is er allemaal misgegaan? Dat hij uh, de belastingdienst... Uh... Deze man, die had een werkgever, dat was een bouwbedrijf. En toen heeft hij uh. ziek, toen moest hij een aangepaste woning krijgen. En normaal gaat dat via de gemeente, via de wet maatschappelijke ondersteuning. Alleen, zijn ziekte is progressief en... en... Die uh, wet ondersteuning werkt bij verschillende gemeenten vaak heel erg traag. Ja. ja. Dus toen zei zijn ze werkgever, weet je wat, we regelen het van het weekend even, toen zijn ze met een paar maanden langsgekomen, heel het huis aangepast, hartstikke mooi, iedereen blij. Maar, toen Belasting was het natuurlijk, niet? Nee. Het was, uh, het was een, uh, ik moet even, schenkingsbelasting wordt hem aangerekend, mm. dus oh. een schenking. En um, ja, hij zegt, er wordt gesproken over vele duizenden euro's. Ja, uh, als je dus geen bitcoins hebt gekocht op tijd, dan is dat een hoop geld, hè? voor mm -hmm. iemand. <lacht> ja, en uh, op zich is het natuurlijk wel mooi dat je inderdaad wat er gezegd wordt, toch even geconfronteerd wordt met de, met de werkelijkheid. Uh, zo gaat het. Als jij, wil, als jij oorlog wil voeren tegen, tegen Rusland, dan moet je wel je belasting betalen natuurlijk. Dus Ah, ah, ah. waar moeten ze anders die stingers van leveren <laughs> ah, inderdaad dan moeten weer mensen vermoord kunnen worden hè. dus uh, hoppa nou, we komen dat ze vermoord worden maar tot zijn. Uh, nou die, die Russische piloten die zullen toch wel gewoon uit de lucht geknald zijn nou niet allemaal ja. uh, maar dan volg nee. aanvallen en uh, bombeschietingen uh, uitgevoerd vanuit de lucht uh. Ja, nou, denk, denk... maar ze hebben ook luchthoud weer geleverd, als ik me niet vergis. Ja, ja, maar ik denk dat het de bedoeling is dat het conflict zo, zo lang mogelijk zal blijven duren. Hè? Dat is voor wat betreft wapenhandelaar altijd het beste ja. die model. Want ik, ik weet, ik had toevallig ergens nog een, een, een podcast uh, gevolgd. En er was een gast die had, dus okay. die had heel veel verstand van de wapens. Je had ook gekeken wat er verkocht is bij de laatste wapenexpo's. Die allemaal in de buurt van uh, de afgelopen tien jaar, allemaal in de buurt van Oekraïne waren. Dus die weten ongeveer welke wapens Oekraïne heeft. En geen van, de, van die wapens van de nieuwste dingen die we hebben gebruikt. Dat ligt nog ergens, in, waarschijnlijk ingepakt, ergens in het depot. En ze hebben genoeg mogelijkheden om, om, om Rusland een flinke klap toe te slaan. Dat wordt gewoon niet gedaan. De bedoeling is dat de conflict zo lang mogelijk en uh, zo traag mogelijk moet duren. Het ah, gaat niet wel. om weerwind. Het gaat erom van dat zoveel angst, mogelijk met bommen en naar wapens gegooid wordt. En uh, angst natuurlijk, angst. Ja, het lijkt een beetje alsof ze dit als een soort pressiemiddel gebruiken om uh, tijdens onderhandelingen... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het, is, uh, voor, het gaat om politieke belangen, dus het moet, uh, het moet niet snel opgelost worden. Dat, uh, dat willen ze niet. Uh, ik weet niet of je dat mag... Of, of dat oh, echt, mag je ik... niet zeggen. Ah, je mag het wel <laughs> zeggen, tuurlijk mag je dat zeggen, maar... Het is waar we het in het begin hadden. Je, het dat je kunt er niet van... Je kunt het niet feitelijk bewijzen, weet je. Maar het, het, het ja. lijkt wel een beetje raar... en bepaalde dingen komen toevallig wel heel erg goed uit. Weet je? Dat gevoel kun je er wel bij krijgen, volgens ja. mij. Ja. Is... Ja, het feit dat ze gewoon wapens hebben om Rusland gewoon tegen te kunnen houden... en die gebruiken ze gewoon niet ja dat zegt toch al genoeg ja we ook niet je moet denk ik uh, niet vergissen in dat Rusland eigenlijk nog wel veel meer achter de hand heeft het gebruik... ja, die hebben ook veel achter de hand en die ja. gebruiken dat ook niet die nee. sturen gewoon uh, oude shit uit de jaren 70 sturen ze daar gewoon naar de Oekraïne toe ja het soort van efficiënt gebruik van, uh, van dingen die ze nog hebben liggen ofzo ja, en daar hebben ze nog heel veel van liggen. Ik heb wel eens een filmpje gezien van wat er in Siberië allemaal op verlaten terreinen allemaal ligt aan, aan Sovjet-materieel. Gewoon zo ver het oog rijkt zie je alleen maar tanks en tanks, tanks en straaljagers, straaljagers, straaljagers, straaljagers. Allemaal daar eh, in een soort, uh, soort uh, ja, openbare vrieskist. En ze hebben ook mensen ja. die daarmee om kunnen gaan waarschijnlijk niet eens meer, maar nee, het, het nee. staat er gewoon, weet je wel. Maar dat vond ik ook weer opvallend. De, de, de, de, de tactiek die de Russen gebruiken nu is in mijn beleving weer exact hetzelfde als in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Ze trekken niet die binnenstad in, maar ze schieten eerst een heleboel plat met tanks. Ja. ja, ja, ja, ja. Dat is ook hoe Berlijn uiteindelijk heel gemakkelijk gevallen is, zeg maar. Mm -hmm. Alles was gewoon platgeschoten. Die hebben gewoon dagen, wekenlang hebben ze ja, daar de tanks van helemaal... <coughs> Staal in ja, Orgel werd... neerzetten en dan de tocata van Bach spelen. Ja. ja, want er werd wel gezegd: uh, van oh, de Russen, dat gaat allemaal niet zo snel, valt vies tegen. Kijk, we hebben hier weer wat tanks. God, oh, tanks zonder, uh, zonder brandstof. Uh, oh, deze boer heeft een tank naar de schuur ges gesleept. Maar ja, ondertussen ja. staan ze wel helemaal rond Kiev en schieten ze daar de boel helemaal naar de grote. Ja, ja. Die blijven mm -hmm. dus, uh, net zo helemaal niet zo goed wat daar gaande nee, is. Nee. Ja, die blijven oh, gewoon doorschieten en dan, zodat ze niet uh, de eigen verliezen hoeven te leiden qua manschappen ja, misschien dat gebroken ramen mensen er wel economische in zien uh, Dat ja, ja. ze nog wel kunnen natuurlijk wie, wie was het ook alweer Bastiaan. heel goed ja. voor de BBP op zich hè? kan je alles weer opnieuw opbouwen ja, ja. Kees nou, zou er trots op zijn inderdaad ja. maar ja we hadden nog steeds over die ALS patiënt hoe is het nu met hem nou, ik vind het dus wel treurig dat de bureaucratie zo ver is doorgeschoten dat het de gemeente die normaal duizenden euro's besteedt om zo'n kamer voor elkaar Ja, maar net te als met een invasie in Oekraïne. Het moet niet snel opgelost worden. Maar, de, maar weet je, de ding is met de WMO, dat werkt zo dat uh, de gemeente in eerste instantie vanuit gaat van, hé, hey, cliënt, kun jij iets in jouw eigen netwerk regelen? Ja, en dan hoeven wij niks te vergoeden. En dan doet hij dat inderdaad, maar ja, dat is dan wel een uh, flinke schenking. Waarschijnlijk als de gemeente het geregeld zou hebben, was het een hele karige bedoeling geworden. Maar het is ja, maar, een, ja. een belastingenbetaling, dus laat gewoon de gemeente uitbetalen aan de belastingdienst. Oké, okay, klaar. Nou, ben je er in één keer vanaf. Ja, maar het is niet een belastingbetaling natuurlijk. Hè. Want er zijn bepaalde regels voor wat je wel en niet uh, mag bieden aan hulp. Je mag bijvoorbeeld wel aan mantelzorg doen, je mag al vrijwilliger zijn bij zo iemand in huis. Maar je mag niet in, niet in dus, materiële zin heel veel schenken. Jawel, als je maar belasting over betaalt. Nou, en, hm. en aangezien die man bij het andere balie van, de, van dezelfde overheid geld kan krijgen voor het installeren van zo'n zo aanpassing... Het, het, ja, maar die goedkeuring was er nog niet door waarschijnlijk, hè? Ik heb het idee, wat hij eigenlijk had moeten doen psychofier. is van... Kijk, ik heb het idee... Uh, wat hij eigenlijk had moeten doen, was er moest een stichting uh, zonder winstoogmerk of zo opgericht worden. Een van de liefdadigheidshit. En die, die, die bouwlui die leveren al hun, hun spullen als een donatie aan, of, of in ieder geval geld dat er voor nodig is, aan die stichting. En die kopen dan de bouwmaterialen weer van hun. En, en, en, en hun uh, eventueel vergoeding, zodat zij daar kunnen, uh, alles in elkaar kunnen timmeren. En dat was het allemaal liefdadigheid geweest. Hadden nee, ze misschien nog van de belasting kunnen aftrekken? Wat Rick net zegt, die zegt, ja. de, de goedkeuring was er nog niet. Nee, maar maar hij, hij, die man die is wel elke dag een beetje meer ziek. En die moet dat nu eenmaal hebben. Ja, ja maar dat is inderdaad het, het trage van zo'n bureaucratisch systeem. Maar ja. dan zou hij het met terugwerkende kracht zou die dat moeten kunnen krijgen. Dus dan moet je gewoon een proces over beginnen. Nee, maar hij heeft het nu gewoon. Ze moeten gewoon dat geld aan, aan, aan de belastingdienst betalen van de. Maar wat als die bouwleid nou via een uh, liefdadigheidsstichting hadden gedaan? Gewoon als, uh, die, die, zo, die mensen die het gedaan hebben, die hebben sowieso het uit liefdadigheid gedaan. Die hebben ook helemaal geen geld gevraagd. Ja, maar dan hadden ze het even in een stichting moeten gooien. Maar dat maakt alsnog niet uit, want die vent die en heeft... En dan wel, want dan is het gewoon uh, een gift van een stichting. Oh. En die, snap je? Nee, ja, nee, nee, maar dat is niet zo, denk ik. Nee, als we dat gedaan hadden, dan was het wel zo geweest. En dan nee, nee, hebben mensen niet moeilijk over gedaan. Ja, maar het gaat er meer om die, die persoon zelf. Die heeft uh -huh. uh, uh, verbouwingen aan zijn huis gekregen. En die hebben een bepaalde economische Ja, maar was de stichting die verbouwing aan zijn huis had gedaan? Nee, maar het maakt, maakt, die, maakt die verbouwing nog niet minder economisch waard. Ja, dat klopt. Ja. Ja, goed, ik, ik heb er ook helemaal geen verstand van moeten Daar moet je geen belasting over betalen. Je mag maximaal tot iets van, wat is het, 2900 euro per jaar vrij ontvangen. En daarna houdt het op. Zoveel is het. We hebben met ja. elkaar afgesproken. Ja, ja, precies, sociaal contract en zo. Ja, er is een hele mooie film met het thema over een, een waargebeurd verhaal over een uh, man wiens vrouw Alzheimer krijgt. En uh, hij wil een, een, zijn woning aanpassen dat een nieuwe woning maken, Zodat zijn vrouw uh, kan blijven wonen tot het einde. Hij wil haar verzorgen tot het einde. En dan raakt hij in gevecht met de ambtenarij. Waar gebeurt verhaal? Daar is na, daarna een film over gemaakt. Dus het ziet heet Still Mine uit 2012. Mm -hmm. mm. Gelukkig is de Pirate bij hier in Servië nog beschikbaar jongens. <laughs> oh, oh, oh. Anders heb je gewoon qubit -torn. Dat doet het ook heel goed hoor. Ja, ik gebruik gewoon een VPN. Ja. Maar uh, de oorlog in Oekraïne hadden we het net al over. De uh, teenagers at war with uh, only three days training. Ja, ja, die heb ik in beeld gezien, inderdaad. Mm -hmm. Die stonden er ook wel echt zo. Ja, ja, ja. Nou ja, we hebben dit en dat en dat uitgelegd gekregen, dus we weten nu hoe het werkt, hè? <laughs> en het voelt een beetje zoals, zoals tieners inderdaad de werkelijkheid kunnen benaderen. En toen ik tien was, ja, deed, deed ik ook dat ook. Het gaat gewoon om mijn werk, weet je Ik heb wel eens ja. van die jongens van het uitzendbureau die nog nooit een dag in hun leven gewerkt hebben, die komen dan langs. En daar lijkt het dit, dit een beetje op. <laughs> ja, maar, maar als je zo ja. oud bent, dan denk je ook echt dat je dat weet. Ja. En dat is, vind ik ook helemaal niet raar. Ik dacht dat toen ook. Mm -hmm, ik ook, ja. Totdat je de, de, in de loop der jaren tegen allemaal shit aanloopt. en dat dan ook weet. Weet je, dan weet je nog meer dan dat je toen wist. <lacht> ja, en al die strategieën en tactieken en zo. Dat, uh, dat moet je soort van. moet in je systeem slijten. En daar hebben ze gewoon geen kaas van gegeten, dan denk ik. Nee, nou, ja. Voor hen is het een soort van. Uh, live action roleplaying of zo. Mm -hmm. nou, dit is wat de, de gemiddelde Hero 555-stochter allemaal bij elkaar sponsort. <laughs> dan, dan weet ik dus serieus niet of die 5 en 5 gelden of dat ook naar wapens gaat het ja, ziet er wel uit als NAVO uitrusting waar ze in zitten ja. dus uh... Pick up your books and take up a gun. We're gonna gonna gonna have a lot of fun. Yeah, a whole lot of fun. Yeah. Just one, two, three. You are fighting up for. The again. Yeah, yeah, yeah. What do we do? How come we Yeah, over Vietnam or that. Yeah, fish, big fish, of fish. Yeah. yeah. Yeah, Country Joe the fish. Yeah. yeah. What are we fighting for? Don't, ask me don't, ask me I don't give, don't give me a damn. Name. Next stop is Vietnam. <laughs> ik zag gisteren nog een filmpje voorbij komen. Dus er is een militaire basis in Oekraïne waar alle vrijwilligers uit het westen dan naartoe gaan. Uh -huh. En uh, die, daar was een kruisraket op geland en uh, dat lag nog allemaal in chaos. Uh -uh -uh. Dus uh, niet, niet aan te raden om daar naartoe te gaan, uh, sowieso niet. Nee, nee, nee. Nee, het schijnt ook wel dat best veel uh, Oekraïners die, die gaan naar dumpzaken in Nederland en dan kopen ze allemaal uh, uh, ja, kogelvrije vesten maar die zijn dan niet geschikt om uh, als afweer tegen het materieel dat ze, dat de kogels die ze daar gebruiken in Oekraïne oh, dus ja. het is allemaal heel goed bedoeld maar het werkt niet mm -hmm. anderzijds al, heb ik ook filmpjes gezien en ik weet niet of het waar is maar goed dat weet je nu bij een enkel filmpje op het moment dat iedereen van die stichtige leeftijd uh, niet het land uit mag. Iedere man van die sprichtige leeftijd. Maar dat is officieel beleid, tussen de 18 en de 60. Ja, ook voor buitenlanders. Dus als je er eenmaal ingaat, als uh, vrijwilliger, hè, en je hebt geen perskaart of zo, of geen manier, dan kom je er ook meer, niet meer uit, want dan word je achteruit te vechten. Dat weet ik niet. He, toen begrepen dat buitenlanders er dan wel weer uit mogen, of zo. Mm -hmm. nou, dat is een verhaal over zo'n bus Afrikaanse uh, arbeidsmigranten die dit land uit wilden, en dat toch op de een of andere manier wel geregeld had, terwijl ze eerst geweigerd waren bij de Poolse grens. Ja moet niet vergeten, met uh, Europees uh, geld is er dus een hek om Oekraïne heen gezet. Hè? Dus oh. je zou denken van nou... Aan oh, welke kant? Ik, ik, ik, nou, aan de Europese kant. <laughs> oh. Ook aan de Russische kant trouwens. Voor ja, die... Europa, ja. ja. Dus om heel Oekraïne is er dus een hekwerk gezet in de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, met Europees geld. En uh, ja, waarom? Zo, nog het weten. Uh, maar je kan alleen maar via checkpoints kan je eruit. Dus uh, voor de rest staan er gewoon overal uh, hekken, dubbele hekken met een uh, loopgraaf nog tussen. Misschien dat er mijnen liggen, ik weet het niet hoor. Dat maar, klinkt maar, als dat het zijn zo'n gordijnen. Ja, dus dat zit dan heel Oekraïne heen. Dat is de afgelopen tien jaar er allemaal neergezet, mm -hmm. mm. met uh, Europese subsidiegeld. Ja. ja. O, oh, zit dat is trouwens ook binnen? Er zit uh, de lokale partijen op twaalf zetels en CDA op zeven. Okay. En de rest stelt niet zo heel veel voor. Maar de opkomst is belangrijk, ik weet nou, niets... Ja, het is 51%. Dus vooral, als ik het heel grofweg inschat, is vooral de grote steden waar het onder de 40% ligt mm -hmm. en de wat middelgrote steden rond de 50%. Mm -hmm. Dus wel we allemaal net wat lager dan eerder. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus het lijkt wat minder populair... en misschien ook wel dat mensen... De, ja, de hele campagne is natuurlijk ook niet zo gevoerd... met die oorlog die bezig is. Nou, ik, ik, oh man... ik werd elke keer als ze naar mijn werk toe ging... maar het station weer lastig gevallen hoor... door die, uh, die jehovas van de democratie. Mm. Echt, joh. En dan... En... kom langs en zei ja, ik geloof in sprookjes... van zo van rot op. En uh, ja, nee, maar het is geen sprookje... weet je wel... Oh, dat ze beledigd waren. Ja, maar ik bedoel, wat denk je daarmee te winnen dan, weet je wel? technisch gezien, uh -huh. uh, is dat het domste wat je kunt doen? Want wil je mij nog overhalen of zo? Of uh, wat, wat wil je? Ja, ik, heb, ik kan het me nog herinneren toen wij in, uh, in Utrecht stonden te flyeren, dat, uh, dat ik ook een gesprek probeerde met twee Jehovah's. En die stemmen uit principe niet. Uh, maar ik had, maar had toch een heel mooi gesprek met ze. Ja. Ja, maar deze gasten, die, uh, ja, goed, ik, ik ben het niet met ze eens. En dan uh, laat hij dat merken en dan gaan ze er gewoon een keihard tegen in. Ik bedoel, ja, dan win je me helemaal niet, weet je wel. Dan kan je op zijn minst nog zeggen van, oh, hoezo dan niet, weet je wel. Vertel eens, wat, wat, wat, wat, is, er, uh, wat is de reden of zo? Dan, dan, dan heb je nog een kans, weet je wel. <laughs> Maar uh, nee, meteen er tegenin van, ja, uh, nee, een andere keer kwam ik voorbij en ik zei, ja, het is toch allemaal onzin wat erin staat. Uh, geloof je het dan zelf ook? Ja, het is, het is allemaal waar. En, uh. <laughs> Jezus, ze komen op. Ja. Ja. Maar dat is toch wel lastig hoor. Om, eh, ja. Zeker voor, uh, voor wat kleinere partijen om, uh, om gemeentelijke goede kwaliteit in je geleden te hebben. Zeg maar. Zek zeker ja. als je campagne. Toen dit was wil allemaal de grote partijen hoor, die daar bij de stations. Ja, maar zelfs dan nog, als je campagne wil voeren op straat, in, in zeker wat kleinere gemeenten. SP heeft daar bijvoorbeeld de Steven hebben ze daar ook last van. Mijn broer die woont daar. Ik, die, die afdeling daar, die is op. Uh, die doet niet meer actief mee met de verkiezingen. Omdat ze gewoon niet voldoende mensen van de juiste kwaliteit hebben. Dus ja, ja. Uh, SP is daar vrij strikt in. En LP inmiddels ook. Dus, dus dat is ook een reden waarom we in geen enkele gemeente meedoen. Dat is hmm. gewoon, we zijn er gewoon nog niet klaar voor. En dat gaat echt wel komen. Er zijn al ja. afdelingen die opgericht worden. Het is maar niet meer op... zo dat het uh, dat, dat, dat gewoon niet allemaal alle opgeroepen wordt om daar te of zo. Dat, uh... Hoe bedoel je? Nou, vroeger ging dat zo bij de LP. Van, we gaan flyeren, ja, ja, ja, ja. kom. Nee, maar dat, dat kan ook. Uh, weet je, je, je zou ook wel kunnen besluiten. van, hey, We doen onze afdeling gewoon het mee. Een screening is gewoon voor, uh, voor, voor uh, mensen die zich verkiesbaar willen stellen. Dat bedoel je? Ja, voor mensen die zich verkiesbaar oh. willen stellen. Ah, het ging niet eens om de screening. Maar meer om of je überhaupt meedoet met verkiezingen of niet. Oké. Okay, oké. Okay. Kijk, Het hangt een beetje vanaf of je jezelf als, uh, als politieke partij serieus neemt. Mm -hmm. En als je dat doet, dan, uh, dan denk ik dat je serieus moet overwegen. Van, kan ik voldoende kwaliteit leveren? Ja, ja, ja. ja, ik snap het, ja. Dus niet zoals de, de, als die twee lijven was dat ook alweer in Delft, die, die een beetje de tegenpartij nadeden toen? Ja, inderdaad, ja, ja, ja. Maar die hebben was... wel inderdaad de, de, Maar die hebben wel gewoon... De, die zijn wel in de picture gekomen, meer dan de LP. Absoluut, ja, die hadden gewoon een heel mooi verhaal. En, de, en dat lukt vaak ook wel. Ja, dan was maar de partij daar... tegen... Oh, god. Nou, ja, dat weet ik ook niet meer, maar dat was wel prachtig. Gewoon die mannen ja, van Langsnor ja. en zo... Hè. Ja, ja, ja. laat ze zelf bezuinigen ik had ook de teksten overgenomen ja dat is inderdaad zo'n zo zo tegenpartij inderdaad van uh, ja, ja, ja. <laughs> prachtig ja. maar dat, dat gaat vaak wel weet je. In, het, in het nieuws komen daar mm -hmm. met de LP is dat natuurlijk ook wel gelukt mm -hmm. ik stond toen in de, in de Utrechtse uitgave van de Telegraaf met een met twee pagina's lang interview mm -hmm. Dus dat gaat wel. Alleen als je vervolgens in de raad wilt komen, dan moet je het juiste netwerk hebben. Je moet voldoende vrijwilligers hebben. Je moet weten hoe je een campagne voert. Ja. En daar denken sommige mensen nog best wel wat te makkelijk over, denk ik. Die raken dan teleurgesteld en dan haken ze af. Dus dan denk je dat er liever wilt zijn. Wil je ze liever behouden voor je organisatie? Ja. Ik weet wel dat ik toen nog gekeken heb van wat wij aan stemmen gekregen hebben. En wat de, wat de, de VVD, die toen de winnende partij was in 2012, hmm. dat wij toch de meeste van de VVD voorbijgestreefd waren in een aantal stemmen. Wat bedoel je? Nou, de bovenste drie, die hebben inderdaad ja, een hoeveelheid stemmen, daar kunnen wij nooit aan tippen. Maar de rest wat daaronder zat, daar zaten wij gewoon boven. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat is natuurlijk ook zo. En als je gewoon, we, we, we ik had twee toen, zet, 74 stemmen, geloof ik, ja, Precies. We, we, we waren toen in Utrecht, waren we geloof ik met drie of vier man als campagne team. Nou, dat is natuurlijk ja. veel te weinig. Je wilt er 30 hebben of zo. Mm -hmm. En we hadden toen, geloof ik, wat is het? 400, 500 stemmen of zo, zoiets. Nou, ja, jij ja, ja, had een paar honderd. Dat was inderdaad, was je nummer vier van de VVD, landelijk. Mm -hmm. Nou uh, ja, goed. maar ja, Maakt niet uit. Nee, maar de, de, vandaar dus dat ik dan denk, nou dan kun je beter gewoon een goede organisatie hebben. En uh, ja, als, als ik dan zo verhaal over iemand die je gaat naschreeuwen omdat je uh, niet gaat stemmen, nou, dan gaat er toch iets mis in die organisatie. Ja, uh, ja maar je, waarom, ook, waarom, waarom ook pubers joh, die daar stonden? Ja, precies. Maar als het goed is, krijgen zelfs die pubers die krijgen training daarin, hoe doe je dat zo ongeveer? Uh, uh, en een van de eerste dingen is, laat je nooit negatief uit uh, naar een stemmer toe. En er staat zo'n heel... Uh, ja, je moet het echt door zo'n hele... Ja, net als bij... Zo'n fuik, ja. ja zo'n fuik. En er staan alle partijen in een rijtje. Ja, ja, ja. En die staan allemaal met elkaar te flirten, weet je wel. Dat zijn allemaal, ja. allemaal tieners. En die staan allemaal een beetje met elkaar te, te flirten. Met elkaar. En uh, ja, Ja, ja het, en dan loop je, moet ik daar tussendoor. En als, als, als anarchist. En dan zeg ik zo van... Uh, ik geloof niet in dit sprookje. Het is een sprookje. Ja. Huh? ja, ja het is allemaal jongen, pool, dan, zit geloof ik ja. zelf ook dan en, ja oh, Veendam is de exit poll ja. ook binnen dat verandert niet zoveel gemeentebelangen nog steeds 8 zetels BVDH op 5 uh, opkomst uh, is 52,4% iets hoger dan in 2018 okay. dus in Veendam wel, maar misschien heeft dat ook te maken met uh, afhandeling van, de, van de schade door de gasboringen ja zo uh, ja we gaan even naar de VS toe. Ja. Uh, uh, Joe Biden. <laughs> wat, uh, wat heeft hij nu allemaal weer? op Hij weet zelf ook niet wat hij allemaal heeft. Dat zijn er nou laatst, Ukrainians. En dan staat hij een heel andere woord op. Iranians. Iranians. <laughs> Even kijken hoor. Joe Biden uh, deploys teenage TikTok. Oh ja, ja, ja. hij gaat allemaal uh, teenage uh, van die tien uh, TikTok-sterretjes inschakelen. om uh, mensen wijs te maken dat uh, de inflatie en de stijgende olie- en gasprijzen. allemaal door de Russen komen. Ja. Als dat uh, werkt, ja. dan, verdienen, dan, dan verdienen we het. Huh? Als dat werkt om, het, uh, om het, ja, de mensheid te overtuigen, de Amerikanen te overtuigen. dat het allemaal door Rusland komt, als dat werkt met TikTok-sterretjes. Ja, maar verdienen doen het ook echt. Ja, ja dat is natuurlijk nou, het wel het wij, uh, wij verdienen dat niet, hoor. Ja. Wat zeg je, dat is Rick? natuurlijk wel het interessante. Wij verdienen dat niet. Nee. Dat is het hele nadeel van de meerderheidsstelsel. Ja. ja. Is het de Lips of TikTok? Dat is een mooi kanaal. Uh, uh, waar uh, ja, de, de allerergste gevallen naar voren komen. Er hm. uh, staan hier ook allemaal afgebeeld, hoor. Die we hier allemaal uh, aan meedoen. Dus uh, ja, die, die, inderdaad, die moet je dan ook niet volgen. Uh, nou ja, ik, ik zit ook helemaal niet op TikTok. Dus ik heb ook geen idee. Nee, ik ook niet, maar... Gelukkig doen andere mensen dat uh, voor mij, dat, dat, zodat ik het niet hoef te doen. Oh, jij ja, hebt mensen in dienst? Nee, je hebt, je hebt uh, een heel mooi kanaal op YouTube van Joey, Joey B. Toons En die uh, doet wel dan verslag van de meest afgrijzelijke figuren die op TikTok rondhangen. Mm -hmm. En, uh, en heb jij zoiets van? Nou, dan ga ik, weet ik zeker ook niet op TikTok gaan. <laughs> Precies, nee, dat is voor mij een reden om, om gewoon te, ja, geen, geen uh, smartphone te geven aan mijn zoontje voor de, de komende 30 jaar. Ik blijf gewoon op YouTube, ja. <laughs> ik ga niet Pasen op dat. TikTok. Als het internet alvast maar aan banden gelegd. Dan hadden we er allemaal <laughs> geen last van. Ja, maar ik heb wat ook nooit begrepen wat TikTok nou voor nieuws biedt. Het is gewoon een videokanaal. Jonge kinderen die dansen. Nou, het gaat om de community die er is. En of je vriendjes en vriendinnetjes erop zitten. En ja, die zitten erop. Dus ja dat, dat, ja, dat maakt het op dit moment tot meer iets nieuws is. Ik heb begin het jaar dus heel erg reclame zitten maken van Float. En uh, ik heb drie libertariërs op Float gekregen, geloof ik. <laughs> ik zit er ook op, maar ik, niet, ik gebruik het niet echt actief. Nee, ik ook niet echt. Ik, ik zit er ook op, inderdaad. En uh, ja, het is, je moet volgens mij eigenlijk Amerikaan zijn... om daar uh, een beetje connectie te kunnen maken. Maar ik heb meer connectie met de libertariërs die ik ken op Facebook, weet je wel. Dus, uh... Ja, dat vind ik ook nog steeds. De, en, en het is ook wel zo, dat uh, althans... Vorig jaar was het nog zo dat Facebook nog steeds het grootste marktaandeel heeft van alle social media. Uh, ondanks dat het al meer dan twintig jaar bestaat. Uh, ondanks dat, je, dat iedere keer heb je weer een vriend die ervan afgegooid is, weet je wel. En uh, er komt volgens mij iemand bij. Ja, dat was vorige week ook. Die zei niks. Uh, kijk hoor, Marnex, Rick, Yoshi. Oh, nee, ik weet ook niet wat er gebeurd was. Maar uh, er gebeurde iets, maar maakt niet uit. Ehm uh, ja. Nee, maar goed, wat ik wilde zeggen, was, uh, ja, er wordt af en toe weer iemand van Facebook afgeflikkerd en die heeft dan inmiddels al drie andere accounts. En uh, ja, dus die komt weer met zijn andere account. Dus iedereen kan er creatief mee omgaan met de censuur, weet je wel. Uh, nou ja, wordt er afgeflikkerd ja, je hebt nog drie andere accounts, dus dan uh, ben je er gewoon weer bij, weet je wel. Ik heb maar één account. Oké, okay, oké. Okay. Het, het is maar één keer gebeurd dat ik eraf ging gekneiderd. Oké, okay, ja. ik heb wel een paar keren ben ik in de band gedaan. Dus, uh, ja, ik ben nog, het nog, nog nooit eraf geflikkerd of in de ban gedaan. Ook okay. wel, ja, om een hele onbenullige redenen ook, weet je wel. Dat ik denk van, wat, ik heb toch niks fout gedaan, weet je wel. Er heeft wel eens okay. iemand geloof ik gezegd over een opmerking die ik gemaakt had, dat dat afkeurenswaardig was of zo. Dan kreeg ik toen bericht van, van Facebook. Oké. Okay. Maar toen dacht ik ook echt van ja... Ja, moet ik altijd ik dat tegen hebben. een bezwaar dan Moet je in bezwaar gaan? Ja, volgens mij heb ik dat ja. ook wel gedaan. Dat maar... heb ik wel iedere dag bijna. Oké. Okay, okay. Maar ik weet inmiddels wat er wel en niet mag. Je moet het altijd zeggen van ik denk. Je mag alles denken op Facebook. Uh -huh. en, en je moet het nooit op de persoon gooien. Maar. Uh -huh. Ik hoor heel vaak strikes. Dus met, uh, daardoor zijn af en toe uh, filmpjes van uh, livestreams van mij die verdwijnen dan. Maar dat heeft te maken met copyright uh, strikes. Wat een muziek op de achtergrond te horen is. En dat duurt ook weer een paar dagen voordat dat uh, rechtgezet is. Flying Henk zegt hier: als je je registreert voor op Facebook verdien je een straf. <laughs> maar ik hoop okay, altijd op een gewoon, het, een, goed, komen, dat we gewoon komen die straf. Ik hoop altijd gewoon dat een keer mensen allemaal met z'n allen naar zo'n uh, gedecentraliseerd alternatief gaan, weet je wel? Maar dat gebeurt nooit. Weet je Iedereen blijft op Facebook hangen. En of ja, die nou, zit, wat daar maar... de community zit, die zit niet op dat soort wazige... Nee, maar community, ga dan eens een keer met z'n allen een fucking uh, decentraal alternatief. Ja, maar wat is het voordeel daarvan? O, zitten daar vriendjes en vriendinnetjes ook op? Nou, als nee, ze met z'n afspreken om daar naartoe te gaan, dan zitten ze daar ook op natuurlijk, hè? Ja, ja dus van... maar ik heb, het, ik heb het toen wel eens gedaan met Parler bijvoorbeeld, maar dit vond ik heel ondoorzichtig werken. Ja, en, de parlement par was inderdaad uh, al helemaal niks. Er kwamen ook wel de rechtsnationalistische onderwerpen voorbij en daar uh, zat ik sowieso al niet op te wachten. Ja, inderdaad. Ja, uh. Uh, Johan, zet je cv eens uh, wat hoger. Je, hebt... je bent bevroren. Oh, fuck. Oh, is het weer zo ver? Wacht even uh, ja, gaat dat ja, we hebben nu bevroren het ook voor een seconde, maar dat... Uh is niet meer goed. Ja, ik, ik ben wel bevroren, maar ik, daar ga ik even wat aan doen. Uh, Lullen jullie even gewoon door? Bij mij staat uh, dat hele beeld stil, inderdaad. Voor jou wel? Nou, uh, wou je verder al met... Uh... Ik rook lekker rustig door op te scherven, maar jij, jij vriest inderdaad, Johan. Ja, daar ga ik nog wat aan doen. Wou je maar, verder uh, over, de, over de Russische activa? Uh, ja, het volgende bericht was, uh, ik ga mezelf dan al even ontvriezen. Uh, we waren met Biden, even kijken hoor, naam Biden. Nee, hey, eentje eerder nog, kijk, eentje eerder. Wat? Ja, die Biden hebben we net gehad. Oh, die, we die hebben we net tien, gehad. Die tiende TikTok-sterren. Ja. ja, we gaan even naar uh, Kevin, uh, ja, ik, weet, ik had geen idee wie die man was. Ik moest het ook Ge even googlen. Keith Olbermann. Mm. Ja, dat schijnt een sportverslaggever van CNN te zijn. Hij mm. was een beetje de, de Gordon van Amerika, een man die overal een mening over heeft. Uh, gewoon om even weer zijn 3 seconds of fame te scoren. Uh, die wil natuurlijk nou een Carlson en uh, god weet ze nou ook alweer, die andere, die... Dolce uh... Gabbard. Ja, die ja. Uh... Die, die, die naam ken ik dan weer wel. Ja, ja die ken ik ook en Tukken Carlson ook. Maar die, uh, die moeten, wat, moeten ze naar concentratie komen of zo. Uh, ja, ja weg. onder militaire, militaire detentie. Zoiets, ja. Omdat ze een mening hebben. Hey, ja, als... ja, ja, nee, die worden, ja, die worden gezien als uh, aanhangers van Rusland. Ja, omdat, ze de super... mening, omdat ze afwijkende meningen hebben. Ja, ja, ze, ze hebben? Ja, die man die zegt dat ze pro-Russische uh, denkbeelden hebben. Ja, omdat uh, de mening ja. afwijkt van. Uh, van de kan de natuurlijk reed. niet. Hè? Je moet wel je vodka door de wc spoelen als het op televisie komt. Ja, anders je ja maar de, de, de, de, kijk, er was ook zo'n verhaal over uh, uh, biochemische fabrieken die ze in, uh, in Oekraïne hebben. En die dingen die staan daar gewoon. Dat is ook gewoon algemeen bekend. Zo'n Verenigde Staten doet er ook helemaal niet moeilijk over. Hebben ze jarenlang gezegd die dingen daar staan. En nu mag het niet meer benoemd worden. Uh, uh, uh. Nou, terwijl dat China en Rusland het juist daarop gooien nu. Hè. Uh, uh, uh. Zeker, je, uh, Precies. Maar even alles uit de ja, en en de, de, net was vorige week was het uh, Victoria Nuland uh, herself. Uh, dat vrouwtje wat in 2014 de nieuwe regering regelt. Een fact de EU zei. Dat vrouwtje. Die uh, uh, we zijn nu iets uh, in de trant van ja die uh, laboratoria die in Oekraïne, uh, die hebben we niet. Maar het zou wel heel vervelend zijn als ze in Russische handen vallen. Waar is zij van? Ja, uh, zij is ja, zo'n Neocon uh, figuur. Zij was toen de tijd, geloof ik, iets van... Onder Obama was uh, iets van veiligheidsraad. Volgens mij homeland security. Mooi. Ja, ja. Voor, juist voor het buitenland security. Een soort attaché voor buitenlandse zaken. Ze hadden ook die fuck the you, EU gezegd. Waar ze gewoon groot gelijk in had. Maar verder is, uh, is ja. gewoon waar Newland is, vallen doden, zeg maar. Ja, ja, ja toen zat ze koekjes uit te delen. Tijdens Maidan dan zat ze koekjes uit te delen. In 2014 ja, dus. En, en, en daarna in het fuck the EU gesprek het belangrijkste gedeelte daarvan was dat hoe ze de regering uitkoos. Van ja, Jats, die willen we hebben... En Klitsch, eh, Klitschko, de huidige burgemeester van Kiev, die willen we niet hebben. Mm -hmm. um, want Jats was hun mannetje en Klitsch was toch een beetje meer zijn eigen mannetje. voormalig eh, wereldkampioen botsen. Um, en, en Jats is, ja, die is nu al uit de picture, maar Klitsch, Klitschko, die zit nu dus nog steeds als burgemeester van Kiev, uh, bestaat hij. Ja. Maar goed, diezelfde Nuland, die, die was dus ook kennelijk, uh, uh, ging het over dat uh, biologische wapenprogramma wat ze daar uh, hadden. Of niet hebben, maar het zou wel heel vervelend zijn als de Russen het in handen krijgen. Ja, ja. ja, waarbij het overigens, en dat was natuurlijk niet, wellicht niet een biowapen, maar tijdens die Mexicaanse varkenschiet-economie uh, was er wel een uh, uitbraak in de Oekraïne. Hmm. Uh, heel toevallig. Ja. Daarvan. Dus ja. Wat is waar? Nee, dan heb je het over 2009. Dat is nog voor mij dan. Dat lijkt me stug. Nog eerder dan? Oké, okay, dat is dan nog eerder. Ja. Was dat dan? Nee, dat was SARS. Dat was toen vliegtuigen altijd werden gecheckt op temperatuur. Mm. Dat was niet de Mexicaanse Was oh, SARS was 2012 dan, toch? Ja, misschien ben ik nu weer. Ik nee, was... We hebben nog drie een... keer overigens, by the way, voordat jullie moeten gaan slapen, jullie uh, kleine ja. kinderen. Hoezo? Hier bepaald. Ja. dat? Hoorde ik hoorde dat je om 11 uur wilde gaan spelen. Ja, inderdaad. Oh. Ik, uh, ja, ik, ik, ik, uh, nou ja, goed. inderdaad. Ik vind, ik vind het wel een beetje raar dat zo'n. We doen deze gast. Het is een uh, sportverslaggever met. Uh, wat ik nu ja, Wie heeft er nou überhaupt van gehoord? Men heeft een mening. Ja, ik denk, ik denk ook dat het een beetje zo'n de Gordon is van zijn, uh, van zijn regio. Ja, maar om het even. Wie vind, vindt nu iets van die oorlogen wat je er wel en niet van mag zeggen? Ja, maar ik denk niet dat Tucker Carlson nou echt in een uh, concentratiekamp verdwijnt... ...en die Tulsi Kebbers, oh. omdat hij een mening heeft. Dus het is gewoon maar uh, gewoon iemand die wat loopt te schreeuwen in de media. Mm. Het is gewoon een soort goren eigenlijk. Hij wil ook zijn, al zijn nummers van Spotify af hebben. Ja, het is gewoon weer iemand die om uh, drie seconden roem uh, loopt. Ja. En wij hebben weer aandacht aangegeven. Okay, ik denk volgende, een hele van onze kijkers die hadden geen idee wie deze man was... ...totdat wij zijn naam noemden. Nou, ik had die vragen. Vragen, wie heeft het bericht ingebracht. Die ik heb alles gezien. Maar en wat ik wel zo ergelijk eraan vind is man een sportverslaggever, is, sportverslag, even, is dat, dat sport nu gewoon eh, <coughs> niet, eh, niet politiek. Dat was juist neutraal. Daar kon je naar kijken en dan uh, ging even over niks anders dan eh, een paar mensen die achter een balletje huh? aanlopen. lopen. En eh, ja, nu is ook met alle sporten en sinds Black Lives Matters en, en zo. Uh, kan je gewoon geen sportding meer aanzetten? Of het, of het gaat over dit of dat politiek onderwerp. Uh, ja. Ik zag vandaag overigens de aankondiging van de Formule 1-races van dit jaar, stond in de krant. Ja, Formule 1 heeft bijvoorbeeld Rusland in de band gedaan. Maar wie heeft nog wel een Formule 1-race? Uh, Saudi-Arabië en de uh, Verenigde Arabische Emiraten, die, die alle, allebei in Jemen uh, zitten en daar ook een invasie al uh, oh, oh, oh, zes, zeven jaar lang doen. Ja. Wat nou, ik in het begin zei, dat, dat daar ook nog wel, uh, dat in Jemen ook nog gebombardeerd is. Nou, de Saudi-Arabië is daar aardig aan de gang geweest de afgelopen week. Ja. Uh, ja, uh, ja niemand geeft aandacht aan, dus... Uh... Nee. nee, want we nee. moeten nog olie krijgen uit die hoek. Ja. het hele punt van sport was verbroedering ondanks allerlei oorlogen en politieke twisten is dat, dat, dat sport dan ja, verbroedert maar ja, nu moet, is sport ook ineens een wagen worden. en dat is nieuw, volgens mij is het ja oké, okay, er zijn wel eens eerder natuurlijk boycotts geweest in het WK en Argentinië en, en uh, Olympische Spelen in Sovjet-Unie en zo maar toch, ik weet niet volgens mij is het een beetje ja. erger dan vroeger. ja, ik kom me nog wel, en dan bij de Olympische Spelen en. Uh... Ja, nou, ik, ik ik was toen nog een baby, geloof ik, maar in uh, 1972. In uh, München. Met PRO. Behalve alweer. Of oh, een zwarte september. Uh... Maar dat was een aanslag, toch? Of, uh... Ja, het werden uh, een aantal atleten vermoord door de PRO. Yeah. Uh, yeah. yeah. Ja. Ja, en, uh, en hoe heet dat nou ook weer? Black Power. Dat was ook op een bepaalde speler. die stonden. Oh, ja. Op het podium, met een uh, vuist omhoog. Ja. Vuist omhoog, uh... mm -hmm. Ja. Maar ja, goed, ja, Seattle dat is het hoofdkantoor van uh, Amazon. Maar die voelen zich niet zo veilig daar. Waarom, waarom niet? Ja, democratische stad, hè. En dat zijn allemaal van die uh, attorneys die door Soros uh, zijn gesponsord. Golf van gewelddadige misdaad, staat er. Ja, uh, ja. ja geweld wordt niet meer uh, aangepakt. Die attorneys, die zijn dan door uh, Soros betaald. En die, uh, ja, als je dan uh, zwart bent en je pleegt een misdaad, dan uh, wordt dat niet bestraft. Heeft dat daarmee te maken? Ja, ja, ja, ja. Hoezo? Uh, ja, vraag mij, dan moet je aan zorg ja, vragen. dat is openbaar aanklager, denk ik. Nee, nee, maar waar staat dat dan? Uh, dat ja. staat niet in dit artikel, maar dat hebben wij ja, al een tijdje geleden al uh, het, ja van die attorney's, attorney generals of openbare aanklagers hebt die dan uh, ja in één keer zoiets hebben van... ja, goed, oké, okay, je hebt een vrouw verkracht... je hebt wat mensen vermoord, je hebt wat gestolen... ja, behandelen we niet, want je bent zwart. Op, uh, het, is, volgende. het is in Nederland ook... Uh, natuurlijk allemaal rechters hebben... die lid zijn van een politieke partij... en uh, ja, ja, ja. 60 zijn of een andere vergelijkbare Maar partij. vooral deze 60, inderdaad. Ja. Ja, dan, ja, dan, uh, ja. ja, dan worden mensen niet gestraft... dus um, uh, ja, dan heb je van die straffeloosheid... van die draaidercriminele in Amsterdam... Hè, die uh, gewoon voortdurend kunnen jatten... daar een beroep van maken... En, ja, dan moet ik wel zeggen... Uh, straffen, dat werkt ook niet altijd even goed. Dus weer social... op de straat, hè? En dus kijk, ik, ik ben zelf niet, niet per se voor, voor straf uh, als, als, als uh, wraak. Dat vind ik niks, maar... Uh... Uh, maar je, op, op zijn minst uh, hou je iemand van de straat een tijdje. Dus dat heeft nou, ja, dat ze, dus, dat ze het opsluiten, dat voorkomt wel dat iemand het op dat moment niet meer kan doen. Maar wat je ook wil, is dat hij het op lange termijn niet meer doet. Ja, ja. En sommige mensen willen ook vergelding. Weet je, dus dat kan ja. ook nog een motief zijn, al werkt dat niet zo heel erg goed om recidieven te voorkomen. Ja, wat ja. ja, zou natuurlijk beter zijn, kijk nou, wat we natuurlijk dat, dat het slachtoffer uh, gecompenseerd wordt, maar dat. Maar hier is het gewoon zo van... Ja, maar hoe ga je compenseren als, als iemand uh, moord heeft gepleegd? Nou ja, dan kan je schatten wat de verlies dat... is voor, uh, voor dat gezin, zeg maar. Wat heb ik in... hier... Een, een vaste baan en uh, ja, die, die het gezin ja, heeft, het dat niet is, meer. dat is economisch natuurlijk. Ja, ja. ja. ja ik heb dat wel eens een keer gezien hoe dat in Iran gebeurt. Dat vond ik wel interessant, hè? Uh, want daar mag de familiemacht dan uiteindelijk bepalen wat voor straf die krijgt. Tenminste, een rechter, een overheidsrechter zegt wel van ja, dit is een gepaste straf. Maar uh, vervolgens kan de familie uh, dan gaan praten met de dader en bijvoorbeeld zelfs ook vergiffenis geven. Dus ja, nou, oké, okay, uh, eigenlijk wel fijn dat hij vermoord is, dus uh, gaan we weer lekker uh, verder. Maar in alle gevallen, of niet? Of gaat het alleen bij moord? Altijd. Dus ook bij, ook bij diefstal of zo. Dus als iemand het, uh, wat gejat uit je winkel, dan kun je zeggen: Nou, ik vind dat hij de doodstraf moet krijgen. Uh, nee, dat niet, dat niet. Het moet wel iets. Uh, de, de rechter. Wat, ah, wat, Oké, okay, weet, dat weet ik niet 100% zeker. Mm. Uh, maar ik kan me zo voorstellen dat het alleen maar lichter kan. Uh, mm. Dus als de familie bijvoorbeeld vergiffenis wil geven. Of uh, dat hij bijvoorbeeld drie jaar lang komt schoonmaken thuis als vergoeding. Nou, want ik weet ze hebben al ja. heel lang daar de traditie gehad om de handen af te hakken. Ja dat, ja, dat kan, maar daar kan de familie dus ook voor kiezen om dat niet te doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, terwijl Flying Henk die zegt nog van slachtofferhulp uh, is er al. Uh, 2% maakt gebruik van. Maar nee, wat, wat ik zei is slachtoffercompensatie. Dus uh, als uh, stel jij bent als slachtoffer beroofd, dan moet je, uh, is de bedoeling dat de. De daden het slachtoffer compenseert voor wat er geroofd is. En uh, dus dat, dat is anders dan slachtofferhulp. Ja. Maar het, in eerste instantie al dat, dat uh, mensen zich überhaupt moeten kunnen verdedigen. Ja, uh, Want die mogelijkheid ja. is er nu bijna niet. De politie is altijd inderdaad. te laat. Ja, uh, uh, uh. En zelfs ja, als, je doet, als je het doet ja. kun, je nog, uh, kun je zelf nog... <coughs> Ja, maar ook bijvoorbeeld dat je kan zeggen van... Nou ja, we willen als gemeenschap een private beveiliging hebben, weet je wel. Een gewapende beveiliging hebben. Ik geloof dat dus, dat wel kan trouwens in Nederland. Je kunt wel een gated community maken waar je private beveiligers niet hebt. Ja, zijn. maar die zijn niet gewapend, hè. Dus uh, ja, wat hou je dan niet. tegen? Eigenlijk niet tot hun hoeverre ze... Nee, dit de, de wapengebruik is alleen maar... Uh, voor dit soort dingen is het alleen maar voor de politie. Mm -hmm. En leger. En uh, je, je mag als... Uh, als, als particulier alleen maar voor de sport en voor, voor jacht en dat soort dingen, Dan mag je wapens hebben. Mm -hmm. Dus je mag niet voor uh, verdediging wapens gebruiken. Dat is wel toen een hele rechtszaak geweest toen met de juwelier, weet je wel. Dus, um, Mam, maar voordat is... jullie uh, aan de volgende beginnen, of is dit, was dit de laatste? Bijna de ja, laatste? Nog bijna eentje. de laatste, ja. Bijna ik ga gewoon mijn stoel af, jongens. Ik ben, oh. ik ben veel te lang wakker. Ik... Dus uh, wat zeggen moet je een nieuwe stoel hebben. Hè? Hey. De koning. Ja, als je wil slapen, joh, ga gewoon slapen. Joh. Ja, ik tik hem zo direct gewoon af. Dan kunnen ja, jullie Ja, ja. ja goed, ja, dit gaat over Amazon. Uh, ja, uh, Jeff jef Bees is natuurlijk een enorme sponsor natuurlijk, van, uh, van al dit gebeuren. Dus het is best wel uh, grappig dat hij dan uh, wow. zelf het hazenpad moet kiezen. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe kun je sponsoren voor niet handhaven? Dat kost toch niks? Nee, maar voor de Democratische uh, Partij. Ja, Oké. Okay. Ja. Dus die ja, hebben een uh, soort beleid uitgestippeld ...waar het dus door uh, Amazon nou moet vertrekken. <laughs> nou, zij willen graag vertrekken, want in de laatste paar weken zijn er in hun gebied van het hoofdkantoor heel veel gewelddadige uh, moordpartijen voorgevallen. En dus het is niet meer veilig voor de werknemers, dus we gaan verhuizen. Ja. Dus je, je krijgt gewoon uh, letterlijk op je bordje wat je betaald hebt. Ja. Ja, ik wil niet zeggen dat het natuurlijk beter is als de republikeinen daar aan de macht zijn, maar ja, je, je ziet wel dat in republikeins uh, gebieden, daar uh, is, is het toch minder erg. Ja, ja is nog steeds een ongelooflijk zwakte bot op twee partijen stelt, vond me goed. Ja, ja, ja. Ik zou. Uh, misschien grijpt Amazon het wel aan om even in, in het nieuws te komen. Uh, uh. <laughs> dat zou wel kunnen. Dat zorgen we het uh, uh. goed voor onze werknemers. Ja, uh, misschien uh. hadden ze dat al, al veel langer bedacht of zo, weet je wel. Uh, uh. Ja, hoe zegt u dus het? Vanuit een libertarisch perspectief is het ook niet altijd prettig om in een uh, Republikeinse staat te wonen, natuurlijk. Dus. Uh, als je daar lekker een joint wil op steken, ja, dan. Uh, dan mag dat ook weer niet, natuurlijk. Dus, uh, uh, ja. in, intussen is Breda ook binnen een exit poll. Ja. Daar krijgt de VVD weer 10 zetels. Uh, D66, GroenLinks 5. Omkomst is ongeveer even hoog in 2018, 49,7%. Mm -hmm. Bizar dat GroenLinks het zo goed doet, allemaal in die steden. In ieder geval. Ja, Veendam net niet. Maar ja. Toch wel bijzonder. Ja, in Utrecht is dat ook al heel lang zo. Ja, Utrecht is een bolwerk natuurlijk. Ja, Utrecht uh, en uh, Amsterdam 60. ook. Uh. Ja, en er wonen ook gewoon mensen die uh, gewoon rijk genoeg zijn om groenlinks te zijn. Ja, uh, ja. Ja. ja, het is een soort luxe hè, om, je, om, je, om al je boodschappen biologisch te doen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja een dikke installatie om van het gas af te gaan. Uh, uh, ja. ja. Ja, ik ben, niet, ben, ben geen SP'er, maar ik snap die redenering vaak wel, wel? Ja. Anne, bedankt. J ja. Just, just die Smolet mogen jullie houden van mij? Ja. helemaal We gaan goed. nog wel even aan het wiel draaien. Gaat rusten. Ah, oké. Okay. Gaat te rusten. Ik zal, ik zal niet meedoen. Uh, het is eigenlijk een uurtje later, hè, Servië. Nee, nee, dezelfde tijd. Ah, oké. Okay. Dat, dat is pas vanaf uh, Roemenië gaat hij in. Ah, oké. Okay. Liberland ook of heb je daar een andere tijdsonder? Lieberland, uh, die loopt twintig jaar voor, hè? Maar verder is het even laat. Ah, oké. Okay. <laughs> oké, okay. mannen. Uh, Goedemiddag. Oh, ja. Goedenacht. Ik moet wel nou even op de oude manier doen uh, bedienen van de, van het wiel, want ik heb uh, ja, de uh, telefoonbesturing werkt niet om een of andere reden. Zal iets met uh, Windows te maken hebben, je je denk op ik. Op de draaischijf, je. Ja, een rat, maar dat moet ik nou even via de chat uh, bedienen. Ja. Ja. Uh, goed, ja, mensen. We gaan even vooruit naar het laatste bericht toe gaan. Gaan we nog even een. Uh, wat zeg je? Oh, zit oh, erachter. Ik hoor dat er Ik uh, zit antwoorden op. Uh, wat ik in de. In de stream hoor. Jullie worden normaal in de stream. Heb ik, uh, Oeh, oh, is van schimmelige ogen is weer binnen. Oh, hoor. Vertel, vertel, vertel. Eh, uh, dit, dit, wat staat er nou? Nee, dat... Uh, kijken. Oh, PvdA is voorlopig de grootste in Amsterdam. Ja. PvdA dan groen... PvdA 20%, groen... Oh, zal mijn zetels doen. PvdA 10 zetels, GroenLinks links 7, D66 7, VVD 6. Oké. Okay. En dan loopt het allemaal een beetje naar beneden af. Uh, en... Ik zit te zoeken naar Schiemel de Koog, maar die zie ik nog niet staan. Oh, eerste uitslag, okay. ja. 827 stemmen uitgebracht. Okay. De grootste partij werd ons belang met 45% van de stemmen. oké. Okay. Ja, samen voor Schiermondek-Oog 32,5. Die hebben samen dus een hele dikke meerderheid. Oké. Okay. Ja. En de derde partij is Belang, 22,6%. Volgens mij ben je er dan wel bijna. Ja, dan ben je er. Is zo'n Waddeneiland niet iets voor zo'n Free State project? Ja, inderdaad. Tesla of zo. Was... Heb ik gedacht, hè. maar ook. Veel te duur. Veel te duur Waddeneilanden. Oké. Okay. Ja, de schilling is prijzig. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook... Kijk, een van de voorwaarden van het project was dat het klimaat beter moest zijn dan in Nederland. Oh. oh Want, ja, de meeste mensen, als ze gaan verhuizen, willen er toch iets op vooruit gaan qua zon en zo... Ja, alle eilanden leuk in de zomer, maar een groot deel van het jaar heb je gewoon gier in de winter daar. Mm. En dan zit, uh, ja, zit je afgelegen en zo. Ja, ja dat is waar. Uh. Oké, okay, cool, er is aan gedacht dus. Ja. ja, en een andere voorwaarde was dat, uh, dat de inleg uh, uh, niet meer dan 15.000 euro mocht zijn als je aan uh, deel wil nemen. Ja, dan uh, valt dat af. Ja, oh. ja, ja. Dus je zou voor, voor minder dan 15.000 euro kun je in Galicië gaan wonen in uw gemeenschap? Ja, ja dat is, kijk, als je, als je jong bent uh, en weinig geld hebt, uh, maar uh, ja, tevreden bent met, met een, simpel, een simpele levensstijl, dan, dan kan dat. Hè? Dan kan je voor een klein bedrag dan, uh, daar meenemen. Waarschijnlijk zelfs minder dan 15.000 uh, euro. Want je kan, zoals we eerder zeiden, een oude caravan er uh, naartoe slepen. En, uh, en daar een leven, en dan, zie je, dan zit je in ieder geval negen maanden en het jaar zit je goed. Ja, uh, uh, ik heb al naar een topboard zitten kijken inmiddels hoor, dus uh, uh, yeah. ben ik ben helemaal enthousiast. Uh -huh. Voor je tweede huis, Lucas. Je, jij komt dan naar Galicië? In Galicië, ja. Uh, okay. ja. Een andere, andere reden om de prijs laag te houden was ook van mensen, ja, niet iedereen gaat er vol, vol tijd wonen. Sterker nog, de meeste deelnemers zullen er in ieder geval al de eerste paar jaren alleen maar komen in hun vakanties. Uh, dus dan is het gewoon ja, een tweede woning. En, uh, als mensen een eerste woning niet gaan verkopen, hebben de meest, meeste mensen ook niet veel geld voor een tweede woning. Dus dat is ook een reden om het, uh, om het betaalbaar te houden. Ja. Ja. Ja. Maar ik ga even een draai aan het wiel geven. Ik zit trouwens, Flying Henkje zit daarbij. Dus uh, volgens mij hoef je niet eens uiteraard op tekenen van Manders in te typen om uh, mee te doen. Uh, in ieder geval, ja, je naam staat erbij. Dus ik uh, draai even aan het wiel. En dan gaan we kijken wie de winnaar is. Als ik de winnaar ben, vrijd radio zeg maar, dan verdubbel uh, ik de prijs. En de winnaar is, volgens mij is dat uh, Eldorado. Ja, dat is goed zie. Ja. Dus uh, Rein, uh, gooi even een de bij jouw uh, adres en dan uh, krijg ik van mij uh, de doekoe. Ja. Joehoe. Joehoe. Ja, hoppakee. Uh, goed, ja, dan gaan we naar het laatste bericht toe. Dat is eigenlijk meer een soort Peter bericht, want Peter was hier uh, best wel veel mee bezig. Wie is Met, hij? Uh, Peter? Nee, nee, Peter weet ik wel. Jussie Smollett. Oh, je weet niet wie uh, Jussie Smollett is? Geen idee. Het is <laughs> allemaal aan je voorbij gegaan. Ja hoor, ik, uh, ik kijk geen tv hè, en ik vervolg heel uh, veel andere kanalen ook niet. Nou, Jussie Smollett, even voor degene die het allemaal gemist hebben, ik zal het even vertellen... Uh, een paar jaar terug was er, uh, hij is een tv-ster, bekend van een of andere serie. En uh, hij had uh, een zwarte acteur. Dat zie ik, ja. En die had, uh, zeg maar, een, een, uh, ja, iets in scène gezet. Dus een soort, een soort hate crime in scène gezet. Ze hadden een paar mensen omgekocht om uh, hem, uh, ja, ze, ze hadden een, maar het waren Nigerianen, hè. Dat is, bleek later. En die had hij geld gegeven van, uh, ga, mij, uh, ja, uh, ga mij aanvallen, weet je wel. Dus die hadden met een uh, trump petje op, hadden ze zeg maar hem uh, lastiggevallen En dan een uh, strop om zijn nek gedaan en wat klappen gegeven. Oeh. Terwijl hij een sandwich in zijn hand had. Dat scheen een uh, belangrijk detail te zijn. Ja. En uh, <laughs> ja... En het kwam dus in de media en, uh, ja, goed, Jussie Smollett is aangevallen door Trump supporters, stond er dan in de media. Later bleken dat gewoon twee Nigerianen te zijn die betaald waren door Jussie Smollett. En daar is hij dus voor uh, veroordeeld en daar heeft hij weer een heel uh, theaterstuk van gemaakt. Zij dus had tijdens de rechtszaak geroepen van, uh, ik ga mezelf niet vermoorden. Als je mij dood in de cel vindt, dan heb ik dat niet gedaan. Oh, net als, hoe uh, heet hij nou ook alweer? McAfee. McAfee en, ja. Ja, ja. ja. ja <laughs> maar toen hij dat zei... Maar, maar bij McAfee geloofde ik het wel. Ja, maar dit is gewoon... <laughs> Als jij het hebt hoort zeggen, ja, dan stel je geen levenslucht uit. terugkijken met de kennis van nu. Misschien heb je dat ook gedaan, Johan. Hij uh, heeft zo'n heel emotioneel interview gaf hij, waarbij hij echt zo'n stukje ui of zo in zijn hand had. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> en als dat dan je terugkijkt, dan ik weet dat gaat wel dat, te ver. dat het allemaal leugens is. is Het gewoon pure comedy. Hè? Maar dat, ja. Hij, ja, hij, hij acteert daar ook wel, maar ja, het is een beetje echt een beetje overacting. Je ziet het nu wel. Maar het is, ja... Dus ja, als je, als je iets wat leuks wil kijken... Je, je kan niks vinden. Interview met Jussie Smollett. Zie zijn aanval. Ja, uh, nou, maar ik had het eigenlijk voor, voor Peter eigenlijk erbij gegooid. Die is... Uh, die kan hij ook wel heerlijk over vertellen. Weet je wel? Die, die volgt het ook allemaal. Hmm. Dus, uh, wat, uh, wat is uh, er met Peter? Die is druk met... Uh, ja, die had andere activiteiten. Ja, dat kan ik me inmiddels wel voorstellen, ja. Ja, eh... Uh, nou, ik denk uh, misschien is Peter de andere Peter aan het opzoeken. Die is nou ook in Nederland. Dus, uh... oh, is, die, is die uit Kiev uh, terug? Ja, ja uh, die zit erbij. Oh, gelukkig. ja. ja een vluchtelingenopvang hij... zit hij. Ik maakte mij me... serieus? <laughs> oh, dat weet ik niet. Hij had wel uh, foto's Hij nee, heeft toch gewoon een he? huis hier, of niet? Ja, hij zit inmiddels bij zijn zus. Maar die had een foto vanuit een soort vluchtelingenopvang had die gemaakt. Dat is wel ja. apart. Hij heeft ook gewoon een Nederlands ja. paspoort, toch? Ja, maar dan moeten we toch gewoon een woning hebben hier? Ja, dat snap ik wel. Ja. Uh. Ja, ja, heeft hij ook wel. maar. Um, ik, ja, ik misschien heb, zat hij gewoon in een hotel. Dat kan ook zijn dat vanuit zijn hotelkamer. Wat tot, uh, <laughs> ik wat heb nog een is. artikel hier wat niet op de lijst stond, maar wat ik uh, te grappig vind om te onthouden. Vertel, vertel. The Atlantic uh, op zondag schreef... A nuclear war could kill tens of millions of people and would also prove disaster for climate change. Oh, nou wel. We hadden voor een tijdje terug aan een artikel dat een nucleaire oorlog goed was voor het milieu. Ja, ja, ja. Nee, maar de Atlantic, die heeft de prioriteiten duidelijk op een rijtje. En kernoorlog okay. is, is erg, want ja, miljoenen mensen sterven, maar het is helemaal erg voor het klimaat. Oké, dus. oké, okay, okay, toch. Nou, zijn we blij om? Ja. Nou ja, ik weet nog dat we toen, uh, we, we hebben ze een tijdje, ik geloof dat het vorig jaar was... We zo'n hele serie met absurde berichten over uh, uh, gevolgen van de klimaatverandering. Onder andere bepaalde spinnen die dan ander gedrag gingen vertonen. en Had ja, ja, hadden weer ja, ja. rare gevolgen. Peter, die, die zat er toen helemaal bovenop. Het was echt geniaal. Ja, net, ja, Spinnen die worden bozer. Uh, een paar aarden worden dikker. Uh, mm -hmm. Oh, mijn god, er waren nog meer, joh. Hamsters zaten scheten. Allemaal, allemaal <laughs> gekke dingen. Ja, <laughs> Ja, dat is niet voor mogelijk, maar uh, ja, je moet er gewoon aan Peter vragen. Ja, jammer dat er niet bij is, joh. Nou, dat komt wel weer. Komt wel weer. Mm. Maar goed, voorlopig... Oh, vogels slammen uit de lucht. Dan was dat ja, een... ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja maar dat gebeurt nog steeds trouwens, ja, hè? Ja, ja, ja, Dat gebeurt echt nog steeds. Aller oh, door het klimaat, joh. Eerst de uitslagen druppelen binnen. Mm. Vertel, vertel. Nee, dat is, de, dat is het allemaal nog niet. Uh, niet al wat, wat de uitslagen zijn nog niet, maar het zijn allemaal van die kleine is, is, dingen is natuurlijk. Is he? al 11 uur? Nee, nou, dus 20, 20 uur. Dus we kunnen nog even doorgaan. Dus, uh, ja, misschien de, de, was natuurlijk al binnen. En dan komen, nou, afzienbare termijn: Vlieland, Bezel, Roosendaal, IJsden, Margraat, de Zoete, Woude, de Schelling, Voerendeel, Renswoude, Renswouden, en Blaken. Dat zijn allemaal hele kleine gemeenten. Ja, ja, ik, ik eerlijk ga niet afwachten wat het resultaat van uh, nee, nee, nee. deel is. <laughs> ik zag laatst in de nieuwsbrief van de LP, dus dat uh, de soort van toekomstvisie van, uh, ik denk dat het uh, uh, Vereniging van Nederlandse Gemeenten is. Er is een soort toekomstvisie voor Nederland uh, dat er alleen nog maar hele grote gemeenten zijn. En dat zijn er dan een stuk of vijftig of zo. Dan ja. Nog veel, nog veel meer samengevoegd. Ja, ja, ja dat, is, dat is een hele slechte ontwikkeling. Hè. Dat, uh, dat, dat is ook het idee van een kleine gemeenschap. Is, uh, in kleine gemeenschappen kan je, uh, als er de, al collectieve beslissingen moeten worden genomen, laten ze dan zo klein mogelijk zijn. Ja, ja. Ik zie hier van, van fusiegemeentes dat ze dan, ja, dan heb je twee dorpen met ieder eigen voetbalclubje. En eh, dan wordt het een, is de gemeente gefuseerd, ja, en die gaat dan bezuinigen. En dan gaat hij gewoon één van de twee voetbalclubs bezuinigen. Terwijl toen het zelfstandige gemeenten waren. Dan is ze dus dat gewoon te behouden op een of andere manier. Mm. Dus ja, dat soort, dat soort dingen. En dan heb je daar natuurlijk in je dagelijkse praktijk heb je daar meer mee te maken. Maar tenminste, laat ik het niet zeggen, net zoveel mee te maken als wat er in Den Haag gebeurt. Het probleem met fusiegemeenten is dus ook van. Nou ja, dat het een soort on onvoorkombaar uh, scenario is, is dat, omdat uh, raadsleden krijgen natuurlijk meer betaald als ze meer uh, inwoners hebben. Ja. Dus ze zullen altijd uh, stemmen voor, uh, voor een fusie. Ja. Dat zijn ze principeel zijn, maar die mensen zijn heel schaar. Ja, maar niet alle raadsleden in alle gemeenten wordt veel betaald. Want dat nog een en, keer van de gemeente kan een minimum Ja, maar dat zeg ik nou juist. Dat heeft te maken met de hoeveelheid inwoners. Ja, dus uh, als, jij, als jij de keuze hebt voor een fusie... heb je meer inwoners... dus krijg jij als raadslid... Uh, meer uh, geld. Ja. Dus ze zullen we altijd voorstemmen. Snap je? Je ja. ligt aan, Want uh, bij ons in de gemeente had je de situatie... dat de VVD de grootste was. En misschien ook nog wel is. En dat... Uh, D66 in Leiden het grootste was. zoals als er een fusie met Leiden zou komen... Dan zouden de linksachtige partijen, waar eigenlijk de VVD tegenwoordig ook aan bij hoort. Maar die zouden dan uh, de grotere partij vormen. En dan zou de VVD-invloed in worden uitgezet. Dus de d 66 is daar dan wel voor, voor een fusie met Leiden. Maar de uh, VVD zou het niet. Dus het is, uh, ja, dat is... Dat is dan nog de enige redding, zeg maar, dat je dat, ja. dat soort dingen hebt. Ja. Ze wordt niet naar geld gekeken. Terwijl in Leiden de raadsleden wel beter betaald krijgen. Uh. Maar ik heb het over uh, kleine dor dor dorpen onderling, zeg maar, hè? Ja. Dus ja. Dat, uh, je hebt een aantal van die fusies gehad. En dat, is gewoon, dat heeft gewoon echt mee te maken dat uh, ja, de afsluiten gewoon meer geld krijgen. <laughs> ja. Dus die stemmen allemaal voor een fusie. En meer macht en meer aanzien. Ja, dat ja. Mee, hè? Dat, uh... ja. Het, het lastige is natuurlijk wel dat, dan een, uh, dat het dan steeds dichter in de buurt komt van de grootte van de provincie. Zeker in die kleine provincies als, uh, als Drenthe en Flevoland en zo, dat zijn, die zijn al niet zo heel groot. En uh, dan gaat er volgens Volgens uh, oneindig lang vergaderd worden, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik ben uh, vroeger zoals uh, raad, toen nog bij Lokale Omroep werkte, maar je moest van die raadsvergaderingen bijwonen. En, uh. mm -hmm. zeg maar, uiteindelijk uh, was ik niet meer welkom, omdat ik harder kon snurken dan dat de naar de konden uh, praten, dus, en die waren nog versterkt, hè? Die, dus uh, die praten door een versterker en mijn snurk ging daarboven, boven. Dus, uh, ja. Overigens berichtje tussendoor een CDA dat, uh, dat raakt heel veel zetels kwijt in de gemeente. Oké. Okay. Ja, het, uh, of in in Breda ze in Amsterdam raakt ze de enige gemeenteraad zetel kwijt en Robke Hoekstra die reageert uh, dat ze dat, uh, nou, dat het er gewoon ook niet in zat dit jaar. Ik weet niet waarom hij dat zegt trouwens. Ja, te maken met die uh, omzicht of zo? Uh, misschien met, ja. Misschien met omzicht, maar ook wel met. Uh, hoe heet hij nou ook weer? Ja. Uh, nou ja, gewoon volksgezondheid. Monekeijzer? Nee, Monekeijzer ook. Boer, die... Boerburgervrouw. Uh, of Boerburgerbeweging. Ja, Boerburgerbeweging, ja. Nee, nee, nee onze Mister Slangenschoenen. Hoe heet hij nou? Uh, gewoon Ja, De Jong. De jongen, ja. ja, precies. Dat was gewoon een natie van de lijken. Nou ja, en, en, dat, en natuurlijk ook wel dat uh, CDA, dat hebben ze pas heel recent, hebben ze dat een beetje rechtgetrokken, maar landelijke politiek speelt hier wel mee. Uh, dat CDA heel lang heeft volgehouden dat ze, als het erop aan zou komen, ook echt wel aan onteigening van boerengronden zouden gaan doen. ja, ja. ja. Ja. En als de, ja, het CDA is van oudsher al een partij met een grote aanhang op het platteland, maar als ze oh. dat soort dingen gaan voorstellen, dan, uh, dan neemt dat wel af. Ja, ik, uh, ik uh, ga ook ermee uh, stoppen. Uh, ja, ik ook. De, we, zien, uh, we zien morgen wel wat de uitslag is. Oh, oké. Okay. Nou goed, mensen, als je de uitslag willen uh, horen, kun je dat allemaal nog of zien. Dan uh, kun je dat allemaal nog op internet. Uh, op ja, een, uh, kijk, uh, even, uh, kijk even op het live blog van de NOS, ja. die houden dat uh, ik, die, ik, ja. iedere tien minuten. Uh, dus dus uh, overal te volgen. Dat hoef je niet bij Vrijheid te zijn. Ik ga er ook mee kappen. Ik ga even een afsluitje doen. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het deelnemen. Uiteraard de luisteraars ook danken voor het luisteren. Uiteraard zijn er volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen... Toedeledokie. Oké. Okay. Als het goed is moet er nou een... end te horen zijn. En anders moet je die maar gewoon fantaseren. Ja. Dus uh, zo noemde. Ja. Ja, ik, ik zie een muzieknootje in de chat, dus volgens mij was dit te horen. Ja. Dat is oké, okay. hoppakee. Uh, nou, dat was hem dan, hè? Hoppa. Oh, Rustig uitzien. Ja, uh, ja. Ik zal, uh, ik zal het maar kwijt hoor. Oké okay, mensen, doei.